6 uur. Renate Evers met het NOS Journaal.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 Leef bewust en kiesbewust. Voor Mens is Budget. Nu al vanaf 66,50 per maand. Kijk op mensisnl slash budget. Mens is. Meer mens, minder premie. Ben jij gelukkig getrouwd? Ik ook. www.secondlove.nl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 Schat, uh, Robert hier. Even te zaken. Vanavond heb ik een workshop, dus ben ik wat later. De hond is overleden en verder moet mooi het oud papier naar buiten. Akkoord? Ziezo. Voor sommige mensen kan het niet zakelijk genoeg zijn. En voor iedereen die zakelijk wil rijden... heeft Peugeot maar liefst vijf modellen die in 2014 slechts 14% bijtelling hebben. Kijk voor meer informatie op Peugeot.nl. Als je een vaste medewerker zoekt voor een cruciale positie... We vinden een oplossing. Kijk op randstad.nl Ook in 2014 rijdt u de Peugeot 508 Hybrid voor met slechts 14% bijtelling. Ik ben jouw zorgverzekering. En wat je situatie ook is, op fbto.nl kun je mijzelf zelf samenstellen en het hele jaar door aanpassen. Bijvoorbeeld omdat je ergens last van krijgt. Ah. Of omdat je er weer vanaf bent. Oh. En dat voor een scherpe basispremie van 88,50 euro per maand. Jij kiest...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 Drie. FM. Uh, zes over zes. Nachtdieren, dagdieren, Giel je. Goedemorgen zeggen. Het is ja. maandag. Dat is het goede nieuws. Uh, en ik zit hier nog eventjes de foto's en de filmpjes te bekeken van de Dream Team. Want ik dacht ik dacht, nou, ik dacht dus dat ik aan het dromen was. Ja. Ik, ik had ook het gevoel dat er een droom binnenkwam hoor. Voor jou is het een droom die ja. uitkwam. Ja, ja, wel te gek dat we ook allemaal kwamen. Echt heel leuk. Hele aardige gasten. En uh, Dano was zelfs helemaal uit uh, Polen teruggevlogen oh, om erbij te kunnen zijn. Ja. Dus je hebt Dano Profit, de bus, bus. Uh, oh, profit is er niet meer de bij. Nee, nee dat zei ik ook. Maar die ja. is dus in de hardstijl en. Uh, oh ja, de ja. kleine leuk. zusje van de hardcore. Ja, we hebben we, we geleerd. Hebben les gehad, hoor, de dames. Ja, ja, ja. De, de Janet Jackson van ja, hardcore. Ja. Er werd hele muziekgeschiedenis bijgekomen. Ja. En en wat is er nog meer gebeurd? Dat is een andere, uh, chef special was er vannacht ook. Ja, ja Joshua, ondanks je George, probleem, het ja. heel probleem. Hij, hij zat wel echt uit te stellen elke keer. Oké, okay, is ah, Leeuwarden er ja. echt klaar voor? Is Leeuwarden er echt klaar voor? Maar wel gewoon een man die ziek is natuurlijk. Dat zei ik ook. Oh. Ja. Oeh. Maar het ging altijd een mooi zingen. Ja, en, en jullie hebben... Ja. Jullie hebben mooi geassisteerd ook. Ik heb gezongen, dat was een killer. Ja, nee. ja. Ah, ja leuk. En fit was er, fit? fit. Hebben jullie een stapje terug gedaan? Ja. Oh, wat ja, leuk zeg. Dat oh, heb ik al niet video eerst meegekregen. Dat was dan bij Koensen. Ja, shift. en die, uh, die audities, dat was te gek. Ja, ja. ja. Hier allemaal mensen. Ja, ik, ik, ik ging weg en uh, toen heb ik nog een klein beetje zitten luisteren. En hebben jullie ook samen iets gedaan? Toch klein begin? Ja. Uh, of niet? Uh, same heart. same, heart. same Hard hebben we zo. samen oh. gezongen, dat was heel leuk. Maar ze hebben ook geroepen dat ze een kerstliedje zouden doen en dat hebben ze natuurlijk nu gedaan bij jou wakker maken, maar uh, je kan Jacqueline prima vragen om all I want for Christmas is you te doen. Nee, nee. die ken ik niet. Dan midden in de winternacht, maar die kent Laura niet. Nee, die ken ik niet meer. Dan midden in de winternacht. Nou ja, goed. Ja. Oké, okay, dus het was een, fijn nachtje, ja, ja, het was een ja. fijne nachtje. Ja, het een heel fijne nacht. Het is wel leuk. Dat we leuk. Dat eigenlijk voor op moeten blijven, maar ja, ik snap ja. dat je ook af en toe moet slapen. Net zoals ik af en toe ook even. Uh, precies. Ja, jij ja, hebt een kort nachtje hier gast. Ja, ja. ik zie je ja. zo. Ja. Hoi, ja, was lekker hoi. Van, ja, half tien dan. Half tien. Ja, Tot. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei, bedankt hem. Ik ga even kijken wat er uh, buiten gebeurt. Hallo, wie ben jij? Kaya. Hoi Kaya. En wat kom je doen? Geld brengen. Mooi, en hoe kom je aan het geld dan? Lekker, mag ik ook een chocolaatje? Zijn allemaal verkocht? Zijn allemaal verkocht? Nou ja, ik mag ook geen chocola. Althans, ik zou wel mogen. Maar nee, nee, ik mag dus niet, want ik, ik eet dus niet. Maar hoeveel chocolaatjes heb je dan verkocht, denk je, Kaja? We hebben er 2.000 gemaakt. Zo? Oh. Zo? Ja, ik dacht het moet ook wel of het waren hele dure chocolaatjes. Want wat staat er op jouw cheque? 390,75 euro, hè? En nog iets. Zeg maar gewoon een heleboel. <laughs> een heleboel. Ja, dat dacht ik al te zien, ja. Bijna 500 euro, zeg. Uh, dankjewel, Kaya. En uh, wil je nog een plaatje horen? Een miracle van die de lange wijngehaal. Oh, oh, ja. oh, wat leuk. Uh, nou, dankjewel. En uh, Zou je even goedemorgen willen zeggen? Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Dan zijn we begonnen. Dankjewel, Taya. Ja, ja, vrolijk, kerstfeest nog. Yeah. Ja, vandaag is hij jarig. De man uh, die op de veiling staat met twee kaartjes voor de uitverkochte show in de kabelcubus. Eddie verder, Maar wij fixen het. De fixer. Pearl Jam. What's Dan Als je Pepijn heet, je bent 11 jaar en je vraagt hem aan omdat, uh, omdat je hem geweldig vindt. Ja, Floortje Jansen, die geeft zoiets van haar Pearl Jam. Blijf geweldig, geeft mij altijd energie, hopelijk de DJ's ook. En Richard van Vegel heeft toch op zich een mooie slogan bedacht. Diarree is niet oké. Okay. Zo is het. Daar wil ik een shirt van. Ja. Okay. Nou, ja het, is, het, is, het is dat je hier nu niet maar een paar uur bent, anders was hij er geweest. Dat weet ik zeker. Uh, en toevallig is Eddie Verder vandaag ook jarig. Even een kleine check. Hoe oud wordt Eddie Verder denken jullie? Oh, ik denk... Uh, 44. Ja, uh, ja, ik denk 43. 43. Nou, dat zal hij helemaal leuk vinden. 49. Nee! Ja. Wauw, wat zijn wij dan oud geworden. Nou, <laughs> wow. ja, zo kun je het ook opvangen. Ja, zo. Ja. Oké, okay, inderdaad. Ja, gezellig. En uh, de kaartjes voor Pearl Jam staan op de veiling, zeg ik hem maar eventjes. Bijna net zo gewild als One Direction. In de zin van. Ja, nee, ja, het klonk als een slechte grap. Maar nee, het is kwaad dat het zo gewild is. Ja, ja. Heel moeilijk het weer. Uh, en dat is dus op uh, 3fm.nl. Slash veiling. Uh, ga ik naar buiten, dan. Ja. Oh, ja, het weer ratelen. Oh, wauw, ik, ik ga jullie woensdagochtend zo missen. Maar ook Dan denk ik echt, waar zijn ze nou? Elke dag weer komen ze van Face Café Shooters hier met die ratels. En zo even na zes. Ja, gisteren waren ze wat laat, maar dat is een goede zaterdagnacht. Yes. En, uh, ja. nou, zeg het maar, wat is er vandaag gebeurd? Vandaag hebben we 500 euro binnengehaald. Holy shit, dat is wel de topcore, denk ja. ik, hè? vandaag was het ook niet alleen van drank. Amies Mode en dameszaker Meppel heeft ook persoonlijk 100 euro gedoneerd. Vandaag. Ja, vandaar. Ja. Nou, jongens, bedankt. Jullie bedankt. Tot morgen. morgen. Tot morgen. Oh, Konfetti. is dat ook elke dag? Ja, elke dag. Oh, niet alleen op zondag? Nee. Oh, het is alweer maandag. Het is maandag. Oh, ja. ja, inderdaad zeg. 23 december. Oh, oh Dat wow. voelt dan wel bijna kerst, ja. ja. ja. ja, ja. En vraag een plaat aan als je het nog niet gedaan hebt. Want volgende week, dan draaien we ook nog jouw favoriete plaat. De verzoekplaten in de Top Series Request. Het kan via 0909-1336. Zit ook nu weer voor je klaar. Of je gaat naar 3fm.nl. Esther van Driel uit Rotterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, hoe ziet jouw maandag eruit? Nou, heel vroeg, even wakker gebeld in jullie, maar hartstikke ja. goed. Want het is, ik uh, ben blij, een geweldige actie. Ah, oh, wat goed om te horen. En dan ben je de rest van de dag vrij. Kan je helemaal genieten van, uh, van niks? Ja hoor, zeker weten. Ja, absoluut. Okay. Ieder jaar, ieder, ieder jaar, En die plaat die ik heb aangevraagd, ja, dat, de titel is alleen al heel erg goed. Dus, ja, nou, wat hij wat betreft, het uh, is ook net zo'n positieve heen. plaat als jij klinkt, moet ik zeggen. Is er echt top. Nou, hartstikke goed. Ja, uh, uh, want kwart over zes, wat is dat wat jou betreft? Een good time, <laughs> absoluut. Uh, Al City en Carly Ray, ik ga hem voor je draaien. Dankjewel, uh, Esther, voor jouw bijdrage. Dankjewel, en wil het ook nog? Ja, thanks, we hebben het nodig. Ja. Voor 10 euro, dankjewel. En ga dus ook snel naar 3fm.nl. Woke up on the right side of the bed. What's up with this print song inside my head?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 Hit up. <laughs> Nou, goed dat je radio al aan is, want ik weet weinig over deze ochtend... maar ik weet wel dat even naar achter Bo Sarris hier in de studio is. Uh, voormalig Boris, zou ik maar zeggen. Uh, Anton Vestig uit Rotterdam uh, die draait dit als dank voor het 13e sambaldiner. Dat is iets van hem met zijn vriendje Karel van Grumko, of zo. Uh, dat alle gerechten van voorgerecht tot toetje met sambal zijn. Ik vind alles goed op het moment. Ja het afgelopen woensdag gemaakt en hij betaalt daar eventjes 50 euro voor. 50 euro! Pannenkoek! Pannenkoek met sambal dan natuurlijk. En René Leemans vroeg hem ook aan. Uh, zo. <kijst> ik zat wel net onder de douche, zat ik gewoon eventjes de voordelen, ik kwam niet echt heel ver, maar misschien kunnen jullie me helpen. De voordelen van niet eten. Want ik kwam er in ieder geval tot twee, namelijk dat je niet hoeft af te wassen. Dat vond ik dan wel handig. Uh, ja, wat glazen misschien, maar uh, en dat er niks tussen je tanden zit, heb ik vaak last van. Tot zover de voordelen, maar goed. Uh, hallo, wie is daar buiten? Hallo! Hallo! Uh, dat je niet denkt dat hier iemand uh, zijn tanden aan het poetsen is uh, of zo, maar dat ze zijn ondertussen ook het, uh, <lacht> uh, uh, hoe heet het? Het, het plein schoon aan het blazen. Want dit is natuurlijk weer het moment dat de nacht verandert in de dag. Maar jij bent al van de dag, jij bent van de maandag. Uh, wie ben je? Ik ben Noah. Hey Noah. En wat kom je doen? Ik kom 100 euro brengen voor uh, Sirius Request, want ik heb zelfgemaakte vaccinelichthoudertjes lichthoudertjes oh. verkocht. Wauw. En, en oh, ik zie er ook inderdaad, je vader heeft er eentje vast. Maar dan heb je dus 100 van die dingen verkocht, of misschien nog wel meer? Uh, nou, ik, ik, heb, ik weet niet precies nee. hoeveel ik er heb verkocht. En wil je nog wat horen, Noah? Een muziekplaatje. Uh, is een potje. Oh, leuk. Dan kunnen we hier een kaarsje aansteken. Yes. Leuk. Maar uh, geen liedje hoef je te horen, begrijp ik. Uh... Monster. Monster! Oh leuk. En MM en Rihanna neem ik aan hè? Ja. Oké, okay, dankjewel en uh, fijne kerstdagen. Haha, <lacht> is dat hè? Uh, <lacht> dat is een hele blije blik gewoon te kijken, want ja. Je kan gewoon langskomen hier, hè. dat kan vandaag, dat kan morgen. Uh, en dan, oh, dan, dan is het, het ook wel, ja. Geld, joh. Ja, het is tof, hè. Is het ligt hele... ook helemaal tussen die kersttakken ja. en. Ja, ik ben op een gegeven moment begonnen met het weg te halen. Ik ook, ik heb helemaal mijn onderarm open Oh, gehaald. heb je dat gedaan? Ja, nou, nou ja, ja. Oh, god. <lacht> maar toen dacht, toen kwam het, toen kwam het ja. toen kwam, in een half uur later lag het er weer. Ja, ik dacht, nou weet je wat, misschien is het altijd werk. om dat aan het einde te doen. Ja. <lacht> het wordt nou zo'n kermisding, weet je, dat het zo gaat duwen ja ja Ik ja, ja, een ja. Erbij oh, ja ja, gooien. ja, inderdaad, ja. Dat je zo naar voren moet schuiven gooien. het ja nooit ja Tenminste ja is mij ja nooit gelukt. Nee, mij ook niet. Nee. <laughs> of die grijparren. ja ook zo'n ja. ding. Ja. En dan komt er zo'n shit knuffel uit. Nou, dan heb je nog heb je in ieder geval nog wat. Ja, mijn buurman kan dat goed. Ja? Ja. Oké, okay, nou, dan ga ik volgende keer bij hem bestellen. Mocht ik dan ja. toch nog een knuffel willen. Um, een heerlijk nummer dat je niet zoveel hoort. Dat is de reden voor uh, projectbureau Vrolijks. Of gewoon Rob Vrolux, maar hij heeft zichzelf een uh, projectbureau naam aangemeten. Claptone jaw and no ice. Nou, we beginnen de dag met de dans. doen we over een half uur natuurlijk. Maar dat is wel lekker. Dit is Serious request. a lonely night, everybody's happy, been turning around, looking for a friendly light, but I see nothing zit in de zakelijke modus, hè? Ja, die zit er helemaal in, joh. Dat is echt, uh, de, er was al een foto gemaakt. Toen wilde de jongen nog een foto. Ja, dat oh, ja, ja. moet je natuurlijk wel bijbetalen. Ja. En een selfie is ook duurder bij haar, heb ik gehoord. Ja. ja, dan bij mij, ja. <laughs> <Nee. laughs> uh, Fantastisch, zeg. Um, 09091336, ik kreeg net een berichtje dat het uh, rustig was. Ik snap dat wel een beetje. Het is namelijk ook maandagochtend. Maar ik, ja, ik denk, uh, als je al zat te wachten... Nou ja, dat doet dan nu. 09091336 en ik zag via Twitter de vraag, is er dan vandaag wel een boerzoeksvrouw in één minuut? Ja, natuurlijk. Niet dat ik er iets van meegekregen heb, maar dat is nou net altijd de service, hè? Dat je dat dan toch nog eventjes, uh, nou ja, in één minuutje helemaal weet en zo. Heb jij het gekeken, Fleur Toevallig? Nou, ik hoor jou nou zeggen en ik denk ineens, ja. oh ja, het was, het was zondag gisteren, ja. het was ja. een beetje een rare tijd. Helemaal uh, geweest. Ja. Goedemorgen trouwens. Goedemorgen, ja. Fijn dat je er bent. Is het Angora vandaag wat je nee. aan hebt? Ah nou zo, nee, het eh. Nee, het, uh, het uh, ja, het gaat wel oké. Okay. Ik moet echt okay, even, zag even wakker, je worden. wakker worden. dat was lastig volgens mij. Ja, dat heb je ja. goed ingezet, ja. Ja. Uh, maar uh, dan kom jij daar met het harde nieuws en dan schrik je wakker. NOS op 3, half 7, wat is er dan al? Een mega verhuizing in Amersfoort vandaag. Daar gaat na jaren van voorbereiding het Meander Medisch Centrum over naar een nieuwe vestiging. Patiënten en personeel uit de oude locaties worden sinds vijf uur vanochtend onder politie escorten overgebracht naar het gloednieuwe ziekenhuis. Eerder is al veel apparatuur overgebracht en ook de dialysepatiënten komen al een week naar het nieuwe ziekenhuis. De spoedeisende hulp wordt straks om acht uur in gebruik genomen en dan gaat ook de afdeling verloskunde open. Baby Dani is een van de laatste baby's die is geboren op de locatie Elisabeth. Midden in de verhuizing. Dat was wel te merken, zegt haar vader. Er waren bijvoorbeeld geen uh, geen, rolstoelen, geen normale rolstoelen meer. Of, of geen afstandsbediening meer van de tv. Dat was al verhuisd. Uh, dus dat merk je zeker. Ja, dat ziet er even wat anders uit. Dus je zit in een, uh, ja, een verhuisdoos. Maar uh, daar kijk je toch heen. Op dat moment uh, maakt het niks uit. Nee. Aan het begin van de middag moet deze hele operatie klaar zijn. Zo'n 350 Afghaanse asielzoekers in België hebben de nacht buiten doorgebracht. Dat gebeurde in Bergen, in Wallonië. De asielzoekers eisen een gesprek met de Belgische premier Di Rupo En Di Rupo is ook de burgemeester van Bergen. Vandaar. Ze willen van de premier de garantie dat ze niet worden uitgezet. En willen een verblijfsvergunning. Het is noodzijds een tijdelijke. De asielzoekers begonnen vrijdag met een mars van 70 kilometer van Brussel naar Bergen. Want naar Afghanistan terug, dat is te gevaarlijk, zeggen ze. En ze hopen op een oplossing. Het is te is om in Afghanistan terug te komen. Het gemeentebestuur van Bergen stond de asielzoekers te woord. Ze zeiden dat ze ernaar zouden kijken... maar daar namen de asielzoekers geen genoegen mee. Die roepo is nog in het buitenland... en komt in de loop van vandaag terug in België.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 British Airways kan nog niet zeggen hoe het ongeluk kon gebeuren... en hoe groot de schade aan het toestel is. En dan, ja vind ik heel belangrijk het weer. Want ik, hoor daar, of ik zie daar ook af en toe hele onrustige berichten over. Dat ja, ik morgen nou. wordt het vooral ja. onrustig. Vandaag echt? is het wel oké. Okay. Vanochtend zo goed als droog met wat zon. Vanmiddag neemt de bewolking toe. Vanavond gaat het regen. Het wordt 7 graden. Ja, morgen is het echt weer onstuimig met veel regen en wind. Het wordt wel zacht. 8 oh. tot 11 graden. Oké, okay, dus het is wel zo dat je naar buiten kan Als jij... Uh, ja, ja, Nee, dan... dan nee, het nee, nee, niet zozeer voor de... Nee, <laughs> het gaat niet om mij, in, maar we willen gewoon dat er gewoon leuk mensen naar Leeuwarden gaan. Oh ja, nee, natuurlijk. dat zeker. Nee, oké. Okay. voor nou, Uurt of zo. Tot zo. En John Bakker is wakker bij name, bij John. Hé, hey, Giel, goedemorgen. Was fijn dat je meldt van. Ja, ik, denk... ik kan toch even niks te doen. Denk, ik denk ik loop er langs. <laughs> ja, want het is niet echt een goede old langzaam maandag, denk ik. Nee, dat kan je wel stellen. Op dit moment in ieder geval helemaal niks aan files uh, oh, of echt wat de, dan ook. De nul. Ja, ja. Oh. En uh, we gaan ervoor dat hij om half negen ook nog op nul staat. Oké. Okay. Zou ik wel nou, dit proberen. Vind, dit vind ik een leuke uitdaging, want uh, ik leg het nog even een keer uit. Ik doe altijd met John een weddenschap uh, hoeveel kilometer gaat er staan om half negen. En uh, deze week doen we voor Series dan ook hoeveel je eraf zit. John, uh, dat zal je lappen. Uh, dus ik, ik ga nu mensen oproepen om gewoon hun auto overdwars te zetten op de A1, A2 en weet ik veel wat. Ja, ja, ja, dat is welke manier. <laughs> want ik kan niet wachten tot je gewoon de vertrouwde 350 kilometer uh, ja, kan gaan melden ja. dan om half negen. Dat, dat, dat gaat het niet worden. Nee, dat denk ik ook niet. De nul staat er nog op het wordt. Dus uh, ja, je hebt het gelijk aan je zijde. Ik hoop je dan in ieder geval om half negen nog even te spreken. Ja, half negen, nou? negen kom ik sowieso weer even langs. Precies. Oké, okay, John. dat ja, joh. het is bijna kerst. Sta ja, nu echt bijna, ja. De dagen zijn zo kort. Het is bijna kerst. Terwijl je langzaam wakker wordt. Het is bijna kerst. Giel, je hoort het al, mijn tekst is op. Het is bijna kerst, dus sta nu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 Great big wish to fill the world full of happiness The east and the west, and maybe every once in a while, you give my grandma a reason to smile. Tis the season of smile, it's cold, but we'll be freezing. 7, over half zeven. Ja, toch even een trein bericht. Trey namelijk. Die toch eventjes invrijft. It's Christmas time. Dankjewel Anne van Diepen, Fleur van Diemen, Flor van der Wielen, Elder Bruins, Ilse Domen, Meven Verwijen, Annick Geurzen. Die vroegen hem allemaal aan. Via 0909 1336. Oh, wordt hier eentje wakker gewoon. Haar naam is Laura, die hele lieve meid die begint hier even te dansen. En zo heet hij ook, dus dat komt tot aan. Uh, Jelle de Roy. dankjewel voor jouw verzoek via 3fm.nl slash plaat. Voor 10 euro dus. David Bowie. Uitzinnige, uh, ben je een groot fan van David Bowie? Ja! Oké, oké. Dat zie je toch? Ja, dat zie ik ook. Dat is, dat is, een, dat is een stomme vraag. Uh, het is tien over half zeven. Kijk, ik heb dan nog geslapen tenminste. Uh, ja, beetje. ik niet. Nee, jij niet. ik ook, ook niet. Jacques ook niet. Maar ik ga eventjes naar een kom in actie, want dat is natuurlijk het leuke. Je kan hier langskomen in Leeuwarden, je kan een plaat aanvragen, je kan iets uh, op de veiling checken en kopen. Maar je kan natuurlijk ook zelf een actie bedenken en dat gebeurt steeds vaker. Uh, Dit jaar zijn er het meeste kom-in actie acties. En ik heb er even eentje opgezocht. En dat zijn dus jongetjes die niet geslapen hebben. Floris, Bent, Ian Sam en Jack, allemaal 12 jaar, die hebben vannacht een soort game marathon gehad. Mm -hmm. Ik ga het even ch checken. Uh, Jack, goedemorgen. Wow. Hoe gaat het met je? En hoe gaat het met die anderen? Wie had het het hmm. moeilijkst. Ik uh, heb hier bij me. Oké, okay. en uh, was er nog iemand die een klein beetje in slaap viel misschien? Nee, nee. Nee? nee? Ja. Oké. Okay. Um, hoe werkt het precies? Want uh, ik ben uh, niet ontzettend van het gamen. Maar uh, la, ja, laat staan, van, doordat ik weet hoe je met 24 uur gamen geld ophaalt. Uh, Kun je dat even uitleggen? We, we zijn langs de deur geweest. We hebben we op de deur bij school gehangen. En zo hebben we allemaal geld opgehaald. Ja, ja, oké. Okay. En, en uh, tot hoe laat gaan jullie door? Wanneer zijn jullie begonnen? Um... Gisteren om 12 uur ochtends. Oké. Okay. tot 12 uur. Ja, dus, uh, dag, dus jullie stoppen om 12 uur straks ook? Ja. Ja. En wat, uh, wat voor een game spelen jullie eigenlijk? Minecraft. Sorry? Minecraft. Minecraft. Oh ja, ja. Dat, je, dat je gewoon uh, zoiets aan het bouwen bent en zo. Maar wat, uh, wat, wat, wat, wat ben je aan het bouwen dan? Um, ik heb dat, we uh, hebben samen met mijn vrienden hebben we een groot zeepje gemaakt. Een, zeepje. een uh, hele grote wc. Oké. Okay. Het kruis van het uh, rode kruis. Oh, wat mooi. Dat jullie echt nog met het thema bezig zijn tijdens het gamen. Ja, dit is niet alleen maar dat je er agressief van wordt en mensen wil sch kapot schieten of wat ik wat mensen soms wel denken over het gamen. Nee, heel goed. Nou ja, uh, dus een uurtje of vijf nog. En dan zijn jullie er. En heb je dan al enig idee? Ja, dat weet je dan dus al, Jack. Hoeveel dat heeft opgeleverd? Uh, ja, ongeveer 800 euro. 800 euro. Fantastisch, hè? En uh, ja, hebben jullie hier gewoon met z'n vijven dan ook nog een uh, liedje wat jullie graag willen horen? Nee, dat mag ik beslissen. Dat mag ik beslissen. Kijk, daar hou ik van. In Zeeland dus, bezig met 24 uur gamen. Uh, meer informatie en dan kan je denk ik ook dan wel zien wat jullie gebouwd hebben met het Minecraft op serious.timan.nl Jack, onwijs bedankt hè, zet hem nog even op. Ja, zo. Oké, okay, doei. Is het niet gewoon? So what uh, we get drunk? So what uh, we smoke weed? We're just having fun. We don't care who sees. Oh, so what uh, we go out? How we get a lighter? That's Please. how I'm supposed to be. 'Cause you know I'm high as young up. and wild and free. Uh, -uh. uh, -uh. So what? Uh, I keep 'em rolled up. I'm my pants, not caring what I show. Keep it real with my niggas, keep it playing for these hoes. It look clean, don't it? Washed it the other day, watch how you lean on it. Eat me some 501 jeans on Them roll joints bigger than King Kong's fingers, and smoke them hoes down to they stingers. You a class clown, and if I skip for the damn with your bitch smoking gray? You know what, it's like I'm 17 again. Peach fuzz on my face, looking on the case, trying to find a hell of taste. Oh my god, I'm on the chase. Chevy it's getting kinda heavy, relevant, selling it, dipping away. Time keeps slipping away Zipping the safe Flipping for pay Tipping like I'm dripping in paint Up front Focus Like Khalifa Put the weed so in the chain Hey John, So what we smoke weed We're just having fun We don't care who sees So what Care. Cause if me and my team in air, it's gonna be some weed in the air Tell them, Mac, blowing everywhere we goin' And now you knowin' when I step right up Get my lighter so I can light up That's how it should be done Soon as you thinkin' you're down Find how to turn things around, now things are looking up From the ground up, pound up, this Taylor gang So turn my sound up and mount up and do my thing uh.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 And we all just having fun So off we get drunk So off we school weed We're just having fun And we don't care, we'll see So off we go out So off That's how it's supposed to be Stop die niet met hoesten, ja? En p, D -O double o p D-O-O-G, it's de whizzle, dizzle, frizzle, sizzle, Snoop Dogg en Wiz Galiva. Young, wild en free op 3 met uh, echt een mooi verhaal, een heftig verhaal van uh, Sayonora Hagenstein. Vorig jaar op 27 december zijn ze nog naar het concert van Snoop geweest. Dat was in uh, de Oosterpoort uh, en dat heeft ze dan samen met haar vriendin uh, Laurien gedaan. En, uh, nou ja, Laurien is niet meer. Voor haar dit nummer op de mooie herinneringen die ik aan haar heb. En Linda een uh, voor uh, lieve zoontje Max. En Evelien Sparbo met Alfa aan de Rijn heeft gewoon ook goede herinneringen. Twee uur in de auto richting Groningen. Wat daar was, weet ik niet. Of dat dan, dan Snoep was, of, of misschien wel CSU Quest. Maakt niet uit. Hij is gedraaid. 10, 20, 30 euro. Oh, mooi. Uh, ik zie hier wat kerstmutjes. Hallo. Hallo. Hallo, mutjes. Hallo. Hallo, wie zijn jullie? Wij zijn allemaal volkskundigen van de volkskundige praktijk hier uit Leeuwarden. Dochter en zo. Oké. Okay. En wat hebben we... Moois verzameld. Ik, eh, ik, ik, ik zie poepzakken. Poepluiers. Poep. Oh, poepluiers? Ja, tuurlijk. Ja. Wij hebben voldoende kinderen die geboren worden, die poepen. En voor die poepluiers hebben wij allemaal geld opgehaald. Oh, oké. Okay. Te gek zeg. Ja, dus wij hebben ook wel poep meegenomen. Ja, wil je, Giel. Jullie ook poep. poep. Maar zit ik er zit daar echt doen. poep in. Nee, maar het is geen poep. diarree. Nee, nee, nee. Geen diarree, Gewoon Wat? gezonde baby poep. Ja, maar toch. Van die gele of van die... Uh... Ook. Nee, ja. ook. Ja. Maar mag ik echt ja. even, ik, wil, ik hoef het echt niet hier in huis te hebben. Mag ik even kijken? En ook zwarte. Ja. Ook zwarte? Oh, de eerste. Ja, Maconium. Macon. Nee, oké. Okay, het zit er wel Ach, netjes we in, zijn hier ook met in, baby's. in de luier. Vele praktijk ruikt wel naar poep, maar ja. Ik hebben er ja, wat ja. voor over. Nee, maar goed, jullie weten dus als geen ander waar het over gaat. Juist. Heel, ja. heel erg. ja, ja. Nou ja dat vind ik mooi om dat, uh, nou ja, om dat, om dat zo te horen. Maar ik snap niet helemaal het systeem van hoe jullie geld hebben opgehaald. Nou, we verkopen ze. Verkocht, Want zijn en, serieus uh, mensen die dat willen kopen. Ja, nee, uh, ja. zijn alles voor serieus. Ja. En wij hebben dan zelf als praktijkverluier een geld uh, overgemaakt. En we hebben daar een mooi bedrag op gehaald. Van 750, 750 euro. 750 euro. Dat, en dat bent alleen maar boek Ja, dat vind ik echt heel knap. En dat staat dan gewoon op een heel klein checkje. Maar dat, uh, dat, ja, dat, vind ik, dat vind ik lief. Dat is toch gewoon een beetje, dat babytje wat in jullie uh, ook een beetje schuilt. Ja. Waar zijn die bezig dan? Hier! Daar, hier ook! Oh! Oh, oh. oh, oh wel, inderdaad ja! Deze hebben hard meegewerkt. Ach oh. oh, gossie, maar die moeten toch gewoon lekker binnen zijn. Leuk zeg! Nou, ja. uh, en, en, en wil jullie nog een, uh, een bepaald plaatje? Ja, Regina, welk plaatje? Ja. Uh, onze collega die gaat binnenkort op wereldreis. En daar ja? willen we een nummer aanvragen mm -hmm. van Chrisip. Sweet goodbye! Ken ik niet. Ja, Nooit ja, vergooid. Niet in de computer. Staat niet in het systeem, denk ik. Nee, uh, hartstikke leuk. We zetten hem erbij. Top zeg. Mag ik de tekenen? Nou, wat leuk zeg. Goed initiatief. Het is tijd voor een uh, requestje van Heidke Daniels. En het is er eentje die je niet zo vaak hoort. Als er, bedoel, we het moeten draaien, heel veel Snow toch? Maar, nou, deze niet. En dat is het leuke uh, bijdraaien wat jij wil horen. 3fm.nl. You're all I have. Strain this chaos, turn it into light See Ik nog niet echt langs gekomen, hoeft toch niet? De snow patrol. Dat is droog. Komt maar niks uit de lucht, laat staan snel. Top is dat. Even voor zeven, en nieuws komt eraan, maar eerst die unieke service. Ook tijdens de series dacht ik, ja dat moet ik gewoon doen, al is het alleen maar voor mezelf. Zo dadelijk wordt weer bekend dat waarschijnlijk 800 triljoen mensen hebben gekeken naar Boer Zoekt Vrouw en dan denk je, oh ik heb het niet gezien en dan gaan mensen het over hebben. En dan is daar Boer Zoekt Vrouw in één minuut. Yvonne heeft allerlei outfits door elkaar aan omdat het een montage is. Jan ontvangt zijn drie vrouwen in Canada. Hij laat zijn kippenstal zien. Zijn chickies zijn onder de indruk. Jan heeft de motor van zijn auto gekiteld. Dat is toch raar? Claire heeft haar eigen brood meegenomen in verband met haar glutenallergie. Jan heeft geen tafelkleed. Wim is blij dat Wim kan laten zien waar Wim woont en wat Wim doet. Yvonne vraagt waarom Wim altijd over Wim praat. Wim zegt dat Wim dat niet doet. Eveline zegt dat ze misschien wel impulsief is. Maar daar moet ze nog even over nadenken. Janne gaat plassen in de berm en ze sikt over haar schoenen. Janne maakt grapjes uit zelfbescherming. Daarna moet ze huilen omdat ze een beetje druk is. Op Bonaire komen de mannen van Aletta op bezoek. Jan zegt dat Aletta is zoals ze is. Diep hoor. Patrick vindt zichzelf een creatief vrijdenker. Dat is iemand die steeds nieuwe standjes wil proberen. In Denemarken heeft Johan een oude sok op tafel liggen. Johan heeft er weinig vertrouwen in. Yvonne vraagt waarom. Zijn antwoord is onverstaanbaar. Jos is op zoek naar iemand die weet waar Jos het over heeft. Bij hem komen ook de dames aan. Drie kilo. De vader van Willemijn spreekt Frans. Ik ken Frans niet. Jos heeft last van koeien die droog staan. Tot volgende week.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 Schade? Welke schade? Denk niet langer aan schade dan nodig is. Kijk op absautoherstel.nl Vertrouw je van de lucht en snel. ABS Autoherstel. Kom naar Gozens Wonen en Slapen en profiteer van luxe extra's. Ook tweede kerstdag open. <deltaFi> Hoezo ga je niet naar de visio met die rug van je? Tja, mijn verzekering vergoedt dat niet. Oeh, dat is pijnlijk.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 Zo krijg je bij KPN Compleet gratis 45 extra tv-zenders... kun je gratis bellen binnen het gezin... en krijg je gratis dubbele MB's, minuten en sms'jes op je mobiel. Blijvende voordelen zolang je compleet bent. KPN doet het gewoon. Ben jij al compleet? Check de voordelen op kpn.com. Ook voor de voorwaarden. Het is 7 uur. Melk is goed voor elk. En zeker voor de boeren. Goedemorgen, ik ben Fleur Wallenburg. NOS om 3. Het was een goed jaar voor boeren met koeien. De melkproductie is zeker met 5% gestegen. En dat is prettig voor de boeren, want een liter melk leverde bijna 50 cent op. En dat is een record. Al zijn sommige boeren wel over hun melkquotum heen gegaan. Dat is ooit door de Europese Unie ingesteld omdat er te veel melk geproduceerd werd. Maar dat quotum wordt in 2015 afgeschaft. En dus is deze boer vast aan het uitbreiden. De prijs is op zich goed, maar de kosten zijn de afgelopen jaren ook behoorlijk gestegen. Voer. Uh, nou, loon, arbeid wordt duurder en daarom uh, schalen wij op en gaan we automatiseren... zodat we de kosten uh, over meer liters kunnen verdelen. Wij gaan ook uitbreiden om uh, voor de koeien uh, wat meer uh, welzijn uh, te realiseren, meer ruimte.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 Met drie ambulances per keer en dan een politie-escorte erbij. Dat heeft te maken met de doorstroming van het verkeer. Bij het meldpunt vuurwerkoverlast zijn op de eerste dag meer dan 2000 klachten binnengekomen. Dat is ongeveer evenveel als vorig jaar. Het meldpunt werd gisteren geopend door een aantal lokale afdelingen van GroenLinks. Vorig jaar kwamen bij dat meldpunt in totaal 82.000 klachten binnen. Die gingen vooral over geluidsoverlast, schade door vuurwerk en afval dat op straat bleef liggen. Het weer zo goed als droog met wat zon vanochtend. Vanmiddag neemt de bewolking toe en vanavond gaat het regen. Het wordt 7 graden. Morgen veel regen en wind en het wordt met 8 tot 11 graden zeer zacht. Dat was het. Meer nieuws op nosop3.nl. 3FM. Zometeen meer 3FM Serious Request. ANWB Verkeersinformatie. De a 76 vanuit Geleen naar Heerlen is bij nut afgesloten. Hij heeft te maken met twee aanrijdingen. Echt veel problemen levert het niet op. Het verkeer kan er langs rijden via de af- en oprit bij Nut. Promovendum vindt dat u zelf uw ziekenhuis moet kunnen kiezen.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 Heeft voor ieder wat wil deze feestdagen. Van kerstombij tot, mmm, kerstdiner. Zoals plus partytafelen. Keuze uit 25 heerlijke gourmetpakjes Nu 4, plus 2 bakjes gratis. Plus geeft, mmm meer. Hoi, wij zijn Kensington. What's up, this is Beyoncé. Hi, this is James Arthur. Please help 3FM and send in your serious request. 3FM. Nu. heel. Request 3 FM En we komen nog steeds live vanuit Leeuwarden Leeuwarden, laat je horen dan Go on and close The curtains Cause all we need Is candle candlelight You and me And the balloon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 van de eerde uit Heerlen. Het is uh, tien over zeven. Het is uh, maandagochtend. Uh, dit is de dag dat... Uh, ja, is vanavond. Oh, daar verheug ik me op. Niet dat ik het ga zien. Maar ik was erbij, dus dat hoeft dan niet. Uh, vanavond wordt uh, de singer-songwriter van Nederlands feestdagen special uitgezonden. Oh. Helemaal in het kader ook van Circe request en, en kerst natuurlijk. Uh, vandaag is ook de dag... in uh, 1888... ik weet het nog goed... dat uh, Vincent van Gogh... Zijn oorafsneed. Huh? Dat vindt Vincent van Goch zijn oor afsnijd, nee. huh? En. Oh ja. Ik had al eerder vermeld dat het gewoon heel. Uh, ja, dat is altijd met kerst. Dat er allerlei records worden verbroken qua transacties en toestanden. Maar we zijn nu echt los. Uh, de bijkorf, bijvoorbeeld. De omzet ligt nu al hoger dan tijdens kerstmis vorig jaar. Populairste items dit jaar: tablets, telefoons en games. Uh, je hebt nog twee dagen om kaartjes uh, te kopen. En uh, je hebt natuurlijk ook nog gewoon twee dagen of nou, nou ja, anderhalve dag om dan hier langs te gaan. En ik zit even de krant te lezen. Er is iets nieuws, de dames. En ik, ik, ik, ja, oh. ik, ik vind het wel iets voor jullie. Kijk, selfie, dat was natuurlijk uh, het woord van uh, 2013. Ja, ja, dat zal weer uit natuurlijk. Dat zal weer helemaal uit inderdaad. <laughs> Precies. Uh, wat helemaal in is, zijn de belfies en de lelfies. Het klinkt heel goed. Kijk hoor, belfie. En de healthy? De, nee, de, eh, uh, <laughs> Belvie. Nee, ja, zeg, zeg, waar waar waarvoor kies je? De Belfi of de Lelfie? Ik kies voor Lelfie. Dat uh, lijkt me een uitstekende <laughs> keuze. Maar uh, toch uh, ben ik wel benieuwd naar jouw selfie. Kijk, een belfie, oh dat wil je niet. Uh, dat, is, uh, dat is zeg maar bam plus selfie. Dus dat is uh, een foto van je Billen. Oké, okay, okay. Bam is Billen. Ja. Yeah. Oh, je bam. Je bam. Oh, en English. Oh, bam. Sorry. Oh yes, English. Uh, de belfie koningin van het moment is natuurlijk Kim Kardashian. Ja, ja, ja. Oh, ja, ja, maar, ja maar dat goeie. snap ik. Ja. Maar die Lelfie, die vind ik echt, dat vind ik wel wat voor jullie ook. Dat is een, van je lul. Nee van je oorleng ja oh het was het is al ochtend zo nee, nee, uh, van je van je van je legs. het komt natuurlijk oh, ook veel oh. een lelfie je hebt ook van die is er de, is het een hotdog of is het een foto van je benen Want als je, nou ja ik ben moe. Daarom. maar uh, zou ik uh, straks een lelfie van jullie mogen maken van mijn benen? Ja. ja hoor. Maar dan moeten er zeker uit. die Nee, dus dat hoeft toch gewoon oh, niet. Oh, nee, dan mag Hallo. het gewoon hoor. Tenminste, ja. Uh, ja. Nee. Nee, nee, joh. Nee, nee, nee, nee. Ik heb mijn benen niet. Het <laughs> is wel geschoren voor de zekerheid. Ik weet ja, maar ja, nooit. <laughs> je weet nooit wat er gebeurd is. Er nou. En jullie waren erbij. Ik niet, maar ik ga met liefde weer luisteren naar oh Alain Clark. Uh, oh ja. Want ik die dacht maakt... Ja, nee, wij waren al weg, helaas. Oh, wij ja, waren we nee, al weg. Waren we. Wat hij doet elke avond in de televisieshow is een, uh, een zelfgemaakt... of een op maat gemaakt liedje maken. En ook zelfgemaakt. En gisteren waren daar Rennie en Karel van der Velde. Uh, die hebben vier kinderen, zijn lid van een kerkelijke gemeenschap. De oudste kinderen zijn sinds zondag in Roemenië voor een project. En uh, nou ja, ze willen kunnen delen, niet voor de wereld betekenen. En dus ook voor Sears Het heeft 825 euro opgeleverd. En Ellen Clark maakte dit voor ze: There are people of people and people of something beyond. And when someone is calling, those people always respond. There are people who show us that people are born with a heart. And you are one of those beautiful souls. Give you a sign, and you are there. Give you a dime, and you will share. I'll give you a song and you will sing it for people in need of people now Never the one to put you first, no one around you knows of thirst Leave it to you and there are people for people, people for people now I wanna thank you for every smile and every tear Thank you for every quality time you were here And I'm as proud as a person can be to call you a friend Take my hand You are a beautiful soul Give you a sign and you are there Give you a dime and you will share Give you a song and you will sing it for people people for people now never the one to put you first no one around you knows of thirst leave it to me and you are there oh people for people now people for people people for people people for people. People for people, for people now. Nou, die heeft gewoon in een week even een EP'tje erbij gestreden. Ja, echt uh, leuk hoor. Echt, echt heel gaaf. Kwart over zeven en wordt weer steeds drukker op Sailand. En ja, ik, ik moet de hele tijd denken aan uh, Paul de Leeuw. Paul de Leeuw had een theatershow die heette Poephoofd. En, eh, uh, dat meisje. Ja, staat dat, lang. Dat meisje, ja, ja ik, ik wil je niet. Uh, ik, ja, ja, je hebt een poephoofd, kan je nee. Ja, kan je anders zeggen. Nee. Maar ik, ik zal het voor de radioluisteraar toch even uitleggen. Uh, uh, wie ben je? Jente. Jente, misschien kun je het zelf uitleggen, Jente. Want ja, mensen op de radio die denken natuurlijk, waarom noem je er een poephoofd? Ja, ik heb een rol op mijn hoofd. Ja. ja, zo is het gewoon. Zo is het gewoon. Ja. Een hele grote drol. Een Zwaar ook? of ja. valt dat mee? Maar valt mee. Oh, stoer. Ja, ja ik, ik zit echt ademloos te kijken. Ja. En uh, wat kom je doen? Uh, 75 euro en 17 cent. Zo, wat goed. En is dat wat je met... Uh, ja, ik zit nu te kijken. Want ik zit te denken, van ik heb laatst ook al zo'n drol gezien. Ja? Ik heb met haar appelmoes gemaakt. Ja. Ja. Oh. Ja. ja. Ja, dat was uh, vlak bij Utrecht. Uh, en... Ja, dit was echt fantastisch. Heb je daar 700 euro mee opgehaald? Ja. Dan heb je echt veel potjes verkocht. Ja. Dat dat lukt ze. En die verkocht je dan met die drol op je hoofd. Nee. Echt oh. hey, mooi was. Die hadden ze daar in de tuin gezet. Dus ik kwam daar aanrijden. Want ik dacht, ik, eh, ik ga er even helpen. Hey, maar ik wist natuurlijk niet waar het was. En toen parkeerde Zag ik mijn auto. Ik dacht, nou, volgens mij moet die. ik daar zijn. <lacht> Jij kan geen poep meer zien, zeg. Oh. Wat leuk, zeg. Nou, wat, wat top dat je om hier naartoe gekomen bent, zeg. Grappig. En het staat je goed, hoor. Ja, heel, kan heel het mooi. elegant. Je, je kan het zeker hebben, inderdaad, ja. Ontzettend bedankt. Jente was het, toch? Ja. Ja. Dat kan ik me wel herinneren, ja. Nou, Jente, uh, dankjewel. Uh, is er nog een uh, bepaald liedje wat je eventueel zou willen horen later? Ja, Roar van Katy Perry. Ah, oh, ja. leuk. oh ja, echt een van mijn favoriete nummers van 2013 ook. Dankjewel, Jente, voor je fijne appelmoes. Als ik er nu aan denk, oh, ik heb nog... Uh... Maar dan met dit beeld erbij. Ja, ja. ja dat is zo, hoor, zo, ja. Maar toch. Ik ga naar uh, Mike via de telefoon. Maaike, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo, en hoe ziet jouw maandag eruit? Uh, nou, ik uh, ga, ga nu net een beetje opstaan om zo meteen te gaan werken. oh je moet nog wel even werken? Ja, ja, dat wel. En wat doe je voor werk? Uh, ik werk bij een lokale omroep. Oh, wat leuk, Maaike. Oh, Dus ik hoef ja. eigenlijk niks te zeggen. Jij gaat hem gewoon zelf aankondigen en jij neemt eigenlijk de show nu over. Of wat doe je? Nou, ik werk meer een beetje achter de schermen bij televisie in plaats van radio. Oh, oh, oh. Dus plaatjes uh, okay. aankondigen is niet helemaal mijn ding. Nee, nee, Oké, okay, nee, dan zal ik dat doen. Uh, hij is heel vaak aangevraagd, want we hebben het over Adel. Nou ja, dat is natuurlijk echt... Uh... Een bel. En bel. Heel goed, Jacqueline. Oh, leuk, le he? leuk dat je <laughs> luistert. <laughs> Uh, en uh, waarom deze Maaike? Uh, nou, ik, uh, mijn vriendje wilde hem heel graag horen, dus toen dacht ik van, uh, nou laat ik hem voor hem aanvragen. Ik vertel zelf natuurlijk ook wel een heel mooi nummer, dus uh, toen dacht ik nou, als ik hem uh, okay. daar vrolijk mee kan maken, dan doe ik dat. Heel goed. Nou, weet je vriendje? Uh, hij heet Joost. Joost! Nou, ja, dat is volgens het concept. Joost mag het weten. Uh, ik zal hem Precies. aankondigen en uh, nog even succes vandaag en alvast een vast, uh, vrolijk kerstfeest. En jullie heel veel succes. En hetzelfde natuurlijk. Set fire to the rain.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 Donnie Parton. Uh, zo, dat klinkt lekker. Uh, uh, en 9 Aangevraagd door Lotte Abeling. Omdat hij warme herinneringen eraan heeft. C. Meredith voor twee vrijwilligers die hier bij ons aan het werk zijn. Ja, want achter de schermen iedereen vrijwillig bezig. Hè? Ja, bij allemaal eigenlijk. Irene Koiker. Na een tijdje werk zoeken, eindelijk per 1 e januari weer aan het werk van 9 tot 5. Ik heb mijn eerste loon nog niet gehad, maar ik geef graag alvast een voorschotje aan de Quest. 10, 20, 30 in totaal 55 euro voor deze Dolly dollyparty. Uh, terwijl al iemand uh, klaar staat om hier mee te zingen met begin de beginnedag met een dansen. Ja, we hebben nog, ik doe nog één liedje en dan gaan we het uh, doen. Ach, ja. Dit hebben echt zin in. Je, je gaat wel in duet trouwens, want er zijn ook andere mensen die erop geboden hebben. Dus ik ga iemand bellen en dan mag jij dan meezingen. Maar ik ben even benieuwd wat die, uh, die wat oudere mevrouw erachter dan uh, Oh, die lapt weg. Dat okay. is de manager. <laughs> uh, ik zeg nog even dat wij uh, te bekijken zijn via 101 TV, maar ook UPC kanaal 15 en Zico kanaal 999. Ik zeg dat niet voor mezelf, maar ja, we hebben toch uh, twee dames. We hebben het hertje Laura Jansen en uh, Jacqueline. Jacqueline, uh, ik, ja. ik hoorde jou net nog gewoon van nature ga je achter een piano zitten. Nee, ja, ja, je hebt hier zo'n echte staan, als leuk. Dat is mooi, hè? Ja, te gek. Um, ik weet niet of dat in de planning ligt, maar is het misschien leuk om nog wel één chanson. Uh, oh, te... Ja, dat kan wel. Ja? Wat wil je dan van jou? Dat weet ik niet. Weet ja, niet. ja ik, kan, ik kom nog best wel wat uit, wat volgens. <lacht> Oké. <Okay. lacht> nee, wat zou je willen? Nee, dat weet ik niet. Ik, ik zou ook even kijken in het systeem uh, wat okay. dan bijvoorbeeld vaak is aangevraagd. Oh, ik ja. weet helemaal niet of je nog geen zin hebt in klassiekers. Nou ja, ja voor geld natuurlijk ja, wel. Nee, ja, precies, oké. Okay. Nou, nou, de live versie moet dan natuurlijk nog wat extra's opbrengen. Kijk, uh, nou ja, dan netwerkt. Maar ik weet helemaal niet. Kan, kan je, je Sweet goed ook op de piano? Ja, dat kan ik wel, ja. Ja, ja. Leuk. Ja. Nou, dan gaan we die doen. Maar oké. Okay. Ja, sorry, dat is de meest aangevraagde. Oh ja, zo gaat dat, ik ben er <lacht> helemaal nerveus van. Ja, ik zie het aan je. <lacht> <lacht> nou, eh, maar het ook niet gelijk dan nu hoor. Oké, lukker. Oké. Maar daar gaan we dus niet nog extra geld voor vragen. Hè? Nou ja, bij deze. Ja, ik heb het nu al toegezegd. Ja, dat is ook Oh ja ik ben hard. ook helemaal niet zakelijk. <lacht> <lacht> uh, dat is straks eerst okay. Bruno Mars Trashy. Give me gimme give me all, give me, all, give me all, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You walk around here like you wanna be someone Kartjes. Dit is de show van uh, maandag. Maandag, 23 december, dat zeg ik uh, gewoon graag. Omdat je dan echt weet van, oh, het kan niet lang meer duren. Of uh, kerst is daar. Dankjewel Bram Koenders, Jeroen Legersteeg, Freek van der Bos, Nicky Steijnen, Jitske Viersma, en Helle tevens voor jullie uw kastje. Dat was dus uh, Bruno. En uh, die klonk heel lekker. Laat ik eerst even kijken wie er buiten staat bij de brievenbus. Hallo, wie ben jij? Ninten. Hallo Ninten. En waar kom je vandaan? Oké, okay, hoe oud ben je? Acht jaar. Oké, okay. en helemaal naar het Meppel dan hier. En uh, jij wilt dus heel graag begin de dag zingen? Ja. En, en uh, dat is nogal wel voor een vol bedrag. Wat stond er ook weer op de check? Stond giel, mogen we begin de dag met een dansje zingen voor 100 euro? En dat betaalt Mams gewoon, begrijp ik? Nee, en de, de helft is van de gemeente Westerveld. Ambtenaren hebben geld ingezameld. Ah, wat ja. top zeg. Nou, heel erg fijn. Ik ga ook iemand bellen, want je kan dus ook jezelf opgeven. Vanmorgen bijvoorbeeld nog via dag. Uh, dat is de laatste kans voor dit jaar. En uh, ja, wel de enige keer dat je het ja, fijn is fijn als je een bijdrage hebt. En ik kreeg een mailtje van Hans Drost. Omdat mijn lieve vriendin op 23 december jarig is, wordt haar verjaardag vaak niet gevierd. Daarom wil ik haar dit jaar, 25, afgerond 30, <laughs> zegt, zij, of het zegt hij, extra in het zonnetje zetten. Hey, met aan. Dit is mijn voorsmeel. Als je even wat inspreekt, Oké. gelukkig heeft Hans nog een ander 06 erbij opgegeven. Je had het liefst vaste lijnen als je iemand opgeeft slash beginnendag 25 euro doneert Hans, dus het zou wel mooi zijn. En hij zegt ook nog, PS het is een 06 nummer, maar hij wordt sowieso opgenomen. Nou nee, precies, die kennen we. Even kijken hoe, uh, hoe het zit met dat andere nummer dan. Van Hans zelf. Dat is uh, tweede Hans. Ik heb ook wel andere suggesties. Om, uh, Hallo? Oh ja. Ik dacht, uh, die wordt wel snel opgenomen. Hè? Hé hey Hans, met Giel spreek je. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. ja, ja <laughs> jij zegt nog, hij wordt zeker opgenomen. Uh, ja. maar, maar dat was bij Tessa niet het geval. Maar lig jij naast Tessa toevallig? Ja, zeker. Oh, heel goed. Z dat kan ik even geven. Jij ja, geeft hem maar. Oké, okay, kom op. Tessa, je spreekt met Giel van de radio. Goedemorgen. Goedemorgen. En gefeliciteerd. <laughs> Dank je wel. Uh, ja, ja je, je, je vriend Hans heeft het uh, in de mail helemaal uitgelegd. Dat eigenlijk, uh, nou ja, dat is logisch. Jouw verjaardag niet heel vaak gevierd wordt, want dan is het toch al bijna kerst. Maar vandaag, als je volgens hem bijna 30 bent geworden, namelijk 25, Dan is het er wel tijd voor. Uh, dus jij mag gaan zingen, Tessa. Ik zeg er wel gelijk bij, je krijgt hulp van uh, Ninten. Die staat hier buiten bij mij, uh, bij de brievenbus. Het gaat om dit nummer. begin de dag met een dansje. Oh, Oh, kut. Uh, nou, nu ben, nu, dan, dan merk je dat ik moe begin te worden. Ik, ik, ik, ik, ik God, ik druk hem gewoon weg, joh. Uh, sorry. Uh, dan gaan we. In de ja. Dag met een dans. Uh, ja, we kennen elkaar wel. Kijkt in de morgen. Die lacht de hele dag. Ja, die lacht de hele dag. Oké, okay, Mint hier buiten. En Tessa daar nog lekker in bed die 25 is geworden. Ik zou zeggen, gooi het eruit en zing hem maar. Begin de dag met een bandje. Begin de dag met een, met een, las. Met een lach. in de morgen. Die lacht de hele dag. Ja! Die lacht de, ja, lach de, ja, lach de, ja, lach de hele dag. Applaus voor Nint en Tessa, dat was mooi zeg. En fijne verjaardag, Tessa. Dankjewel. En dankjewel. Ja, tekst. NOS op drie over half acht. Het laatste nieuws. Fleur, goedemorgen. Goedemorgen, Giel. In Rusland is een van de twee gevangenleden van de punkband Pussy Riot vrijgelaten. Hey. Het is Maria Aljogina. Ze heeft naar aanleiding van de nieuwe amnestiewet in Rusland gratie gekregen. Ze zat sinds vorig jaar februari in de cel... voor het zingen van een anti-Poetin-lid in, in, in, in een kathedraal in Moskou. Zij en een ander lid van Pussy Riot kregen twee jaar cel opgelegd. Een derde Pussy Riot-lid kreeg alleen een voorwaardelijke straf.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 Meer of, of geen afstandsbediening meer van de tv. Dat was al verhuisd, uh, dus dat merk je zeker. Ja, dat ziet er even wat anders uit. Dus je zit in een uh, ja verhuisdozen. Maar uh, daar kijk je doorheen. heen. Op dat moment uh, maakt je niks uit. Nee. Aan het begin van de middag moet de hele operatie van het Meander Medisch Centrum in Amersfoort klaar zijn. In Utrecht heeft een jongen van 17 gistermiddag meerdere mensen en politieagenten geslagen. Eerst sloeg hij een vrouw en daarna twee anderen die zich ermee bemoeiden. Toen agenten aankwamen werden ook zij belaagd door de jongen. Eén agenten liep een hoofdhond op, een ander brak een tand. De jongen kon uiteindelijk worden aangehouden. En veel bewoners van twee arbeiderswijken in Spanje... zijn in de prijzen gevallen bij de jaarlijkse Spaanse kerstloterij El Gordo. Het winnende nummer werd 160 keer verkocht. En Spanjaarden met zo'n lot krijgen 4 miljoen euro. En ja, daar word je emotioneel van. El Gordo, oftewel de vette, is de grootste en oudste loterij ter wereld. En dit jaar werd er zo'n 2,2 miljard euro verdeeld onder de winnaars. De trekking duurt urenlang krijg je het weer nog. Vanochtend zo goed als droog met wat zon. Maar vanmiddag neemt de bewolking toe. En vanavond gaat het regenen. Het wordt 7 graden. Morgen veel regen en wind. En het wordt met 8 tot 11 graden zeer zacht. Oh, Oké, okay, dankjewel Fleur. Ja, goed nieuws. John Bakker meldt zich. Uh, dat is niet voor de mensen op de weg goed nieuws. Maar hij heeft gezegd dat de 0 vast blijft. Nou ja, dat is dan nu vast niet het geval, John. ja, naam half 9, hè. Ja, half negen. Ja. ja, erom. Dus dan is hij wel weer weg hoor. let maar op. Maar nu staat er wel een korte file op de A76 vanuit Geleen naar Heerlen. Tussen Schinnen en Nut, drie kilometer. Hij heeft te maken met een aanrijding. Bij Nut is de weg nog altijd helemaal afgesloten. Verkeer richting Heerlen kan vanaf knooppunt Kerensheide dan ook bij te omrijden. Via Maastricht en Valkenburg. Over de A2 en de A79. Oké, okay, dankjewel John, tot zo dan. Um, zullen we het gelijk doen, uh, Jacques? Ben jij, uh, ben, jij, uh, ben jij er klaar voor? Even kijken, of, even kijken of ik jou nee, hoorde. Ja, ik ben klaar. Ja. Even kijken, hoor ik jou ook door de microfoon ofzo? Oh nee, ik hoor jou niet verder. Nee, of wil je heel even hier komen? Of, nou ja. ja, ja kom. Ja, want hij is echt ontzettend vaak aangevraagd. Sowieso omdat mensen wisten natuurlijk dat je nachtkracht zou zijn. Uh, en mensen zijn opgegroeid met jou. en is 32. Ja, nou ja. Anjo ja. van den Berg die heeft zelfs erbij gezet. In die mogelijk graag live door Jacqueline. Oh, wat lief. En Casper en Bianca, die waren afgelopen donderdag uh, bij jou bij een concertje in Amsterdam. En toen heb je hem blijkbaar voor het eerst sinds 4,5 jaar weer live gespeeld. Ja, ik, ik was er wel weer aan toe in één keer. Ja. Ja, nou ja. Het was heel lang geleden. Dus ja. En uh, even kijken, Milja Platsbekker was in Eindhoven bij een concert, echt enorme genoten, wat een sound. De beiden in het voorprogramma All King's Daughters waren ook heel erg goed. Ja dat zijn de bombardiers van RILAN. Oh, die meiden. Wat grappig. Uh, en voor de rest uh, heftige verhalen, Lieke Lemmens die hun oh, ja. uh, zoontje hebben verloren. En ja, dan, dan is dat het ook een soort ook afscheid. Dat, liedje, dat hoort ja. ook bij dat liedje, ja. Ja, ik weet het. Nou ja, zo kan ik doorgaan. André van der Velde, Diane Breeschoten, Hennie Henny Schoordijk, Veerlehamers. Uh, nee, ga maar zitten, gaat maar ja, doen. Ja, oké, okay, daar gaat hij. Kelly Keunings, uh, Daan Willemsen, Gaatse Kamminga, B.M. Meijers. Allemaal hebben ze aangevraagd: Sweet Goodbyes van Crash Maar je hoort hem nu in de uitvoering van Jacqueline Gova. Everything's changing, you don't Mooi, mooi, mooi. Get you through the night. Ja, dan ben je een nachtkracht of niet, weet je wel. Dat is echt... Wow! Het is ook zo mooi gezongen. Ja. En ze is echt al zo lang wakker. Ja, ja. dank, dank u wel, Ja, echt heel tof. Uh, je snapt, Laura, jij kan niet achterblijven. Nee. Oh. Ja. Dus ik ga dadelijk ook even kijken wat dan de meest aangevraagde plaat is voor jou. Of heb je voor of afkeuren? Nee, uh, nee. Uh, uh, kom maar op. Oké, okay, dan nou gaan we dat even checken. Gaan we even checken. Straks ook nog een hele mooie versie van uh, Douwe Bob, Stone Into The River met oh strijkers erbij en zo. Maar eerst gaan we even knallen. toiletten in het dorp. Mensen doen hun behoefte op de heuvel verderop, maar als het regent stroomt alles zo naar de plek waar we ons water moeten halen. Dat is heel erg ongezond, maar zo gaat het. Goede diepgegaven latrines zouden helpen, maar de bodem is hier erg hard. Daar komen we zelf niet doorheen. Daar hebben we echt hulp bij nodig. Gebrek aan hygiëne kost 800.000 kinderlevens per jaar. Vraag een plaat aan of kijk op 3fm.nl.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 via Twitter Giel 3FM of er een uh, cd komt. Ja, dat zou wat zijn. Een cd met alle live tracks hier in het huis. En dan zijn er nogal wat dingen. Deze, Douwe Bob. of het was, Dit was trouwens niet de opname zoals die hier klonk in het huis. Dit was, uh, ik zou bijna zeggen het origineel, maar dat is niet helemaal waar. Want het is gewoon een nummer van Douwe Bob, Stone into a River. En dat werd toen op Radio 4 ineens begeleid door Ardesco, strijkorkest. En dat was van de week dan ook hier nog een keer. Waanzinnig mooi. En dan uh, zouden we Jacqueline daarop kunnen zetten. En, en, en straks Laura Jansen. En nou ja, we hebben sowieso ochtends wel eventjes wat mooie live muziek gehad. Oh, gisteren die Niels Geuzenbroek. Zijn uh, Nederlandse versie van Take Your Time Girl. Nou ja, zo we gaan naar de brievenbus, maar dan ja. kom ik daar straks op terug. Want eerst wordt er gebeld. Wil jij heel even huh? overdoen? Oh. Yeah. oh, daar is er al! Daar is ie! Boos Sarahs in het huis. Hé, hey, wow jongen, heel. goed dat je er bent. Ja, ja hoe, uh, hoe gaat het? Ja, heel goed, heel goed. Ben je, ben je nu deze dagen gewoon sowieso even in, in het land, zeg ja, maar? tuurlijk. thuis zijn. Ja, dat lijkt mij ook, maar ik weet het niet. Ja, nee, even de kerstdagen, gewoon lekker thuis doorbrengen, lekker ja. chillen. Ja. Oh, ik vind het zo fijn je te zien, want uh, nou ja, de vorige keer was ik eventjes een weekje weg, dat jij in s'ochtends was, en ik dacht echt, nee, ik had mijn vakantie er eigenlijk voor willen afbreken. Serieus? Ja, ik serieus, omdat ik gewoon, uh, <laughs> nou ja, maar ik ben blij dat het uh, hier goed nou, komt. Nou, nou, nu ben ik het dus wel vandaag. Ja. Uh, we gaan lekker knallen. Lekker knallen, bam. Ja, ik zie je inderdaad een beetje, uh, hoe heet het, instrumenten staan naartoe standen. Nou, uh, ja, kan je niks aanbieden. Hoe is het met jou? Ja, ah, door dit soort dingen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat zeg ik ook vooral heel hard tegen mezelf. Goed zo. Ja, ja. <laughs> dan gaat het goed, weet je wel. Uh, laat ik eventjes naar uh, de brievenbus gaan, want dan zie ik heel veel witte jassen staan. Yeah. Yeah. Wow! Dus dat lijkt me iets van doktorachtig iets. Uh, of nou ja, je kan het zelf uitleggen. Hallo. Hallo, Hallo wie ben je? Hallo, ik ben Joke Peens ik werk bij ISO. Joke, je moet even. Uh, ja, je kan hem ook omhoog doen hoor, dat is makkelijker. Ja. Eventjes zo. Ja. Wij werken bij Zoren. Centrum Infectieziekten in Friesland. Okay. We doen uh, de hele dag niets anders dan onderzoeken op infectieziekten in urine, maar ook in poep bijvoorbeeld. Ja. En ook uh, van mensen die diarree hebben. Ja. En, uh, want, want zelfs ook in Nederland kan dat uh, nog allemaal kwalijke gevolgen hebben, toch? Dat klopt. Ja. En daarnaast er staat een arts microbioloog. En die uh, kan er ook heel veel van vertellen. Want een van de dingen die we ook doen is kijken naar hygiëne en infectiepreventie. Nou. Maar is dat in Nederland ook nog nodig dan? Ja. Zeker. Ja, Jan tel. Ja, Giel, uh, uh, ik ben dus Jan Weel. Ik ben arts microbioloog. Ik werk bij Isoren. En uh, in Nederland is het bijzonder hard nodig, niet alleen voor de kleine kinderen, maar ook voor de, voor de oudere mensen. En uh, om onszelf een beetje te beschermen, dragen wij daar de hele dag een beetje van die handschoenen. Ja, van die. Want het is reet besmettelijk, zoals je weet, op Ja. Dus ja. Ja, <lacht> dus, uh, yeah. nou, ja. Ja, heel goed dat jullie, uh, dat jullie bevestigen wat wij natuurlijk uh, nou ja, inmiddels ook wel weten. Maar... Ja precies, wij uh, zijn dus net als jij, zijn wij gewoon uh, heel erg positief ingesteld met dit soort acties. En daarom uh, willen we je iets aanbieden. Nou, iets iets, iets, iets, iets. Ik zie het al staan op de check Hoe zijn jullie ja. eraan gekomen? Nou, we hebben vers allemaal verschillende dingen gedaan. Onder andere hebben we een euro gedoneerd van elk poepmonster wat we hebben gekregen van 405 wow. jaar. Ah, oké. Okay. En uh, we hebben wereldtoiletdag uh, gevierd, ja. dus uh, iedereen moest betalen voor een dagje toiletbezoek. Ja. En ook allemaal uh, nou, andere dingen voor echt met, samen met de medewerkers zeg maar. Dus dat, wat uh, heeft dat in totaal opgeleverd? 7.500 euro. Wow. 7.500 euro. Jongens, dank jullie wel. Dat is meer dan is eigenlijk anderhalf. Maar ja, zo het niet, maar goed, uh, anderhalf toiletblok op een school wat het rode kruis kan regelen, waardoor er gewoon echt, nou ja, honderden kinderen gewoon uh, in ieder geval op school hygiënisch naar het toilet kunnen. Dank je wel. Prachtig is het. Opstaan dankzij Belinda Berensen en Riet Hanemeijer. Alle twee vroegen ze voor een tientje deze plaat aan. Dus 20 euro voor 5. Everybody get up. Everybody get up! Ik zit even te kijken. Gisteravond boer zoekt vrouw internationaal. 3,3 miljoen mensen hebben dat gezien. Uh, ja, ik kijk dus nooit. Ik ook niet. Maar ja. je moet daar kunnen. Je moet daar over mee hey. Gent, ja. ja. Oh, ook ja. hilarisch te zijn. Okay. Nou ja.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 Dat kan, ook zakelijk. Kijk op evi van Bij Albert Heijn doen we er alles aan dat deze kerst lukt. Bijvoorbeeld met deze bonusaanbieding. Alle AHA Gourmet Minis waarmee u zelf uw gourmet kunt samenstellen. Deze week 2 plus 1 gratis. Kerst lukt, gewoon bij Albert Heijn. Die Reliability Guarantee die Toshiba geeft op zakelijke laptops. Weet jij nou precies hoe dat werkt? Ja?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 3. Het Meander Medisch Centrum in Amersfoort is officieel verhuisd. Zojuist is het nieuwe pand in gebruik genomen. Al is de mega verhuizing nog druk gaande, zegt de baas van het ziekenhuis. In totaal rijden er 12 ambulances. Steeds in groepjes van 3 die onder politie-escorten van dit ziekenhuis... de oude locatie naar de nieuwe locatie aan de maatweg rijden. Het is dus ook voor patiënten die met ons mee verhuizen... en ook hun eventuele familieleden... is dit natuurlijk ook een hele intense dag en een hele bijzondere ervaring. Om 12 uur vanmiddag moet de verhuizen in klaar zijn. In Rusland is een van de twee gevangenleden van de punkband Pussy Riot vrijgelaten. Het is Maria Aljogina. Ze zat sinds vorig jaar februari vast na het zingen van een anti-Poetin lied in een kerk in Moskou. Door een amnestiewet is ze nu vrijgelaten. Ook het andere bandlid van Pussy Riot dat vastzit, komt waarschijnlijk snel vrij. Er zijn na één dag al meer dan 2000 klachten binnengekomen bij het meldpunt vuurwerkoverlast. Dat is meer dan vorig jaar. Het meldpunt werd gisteren geopend door een aantal lokale afdelingen van GroenLinks. Die partij wil het afsteken van vuurwerk door consumenten verbieden en de klachten helpen daarbij. De meeste gaan over het te vroeg afgestoken vuurwerk en de overlast die, zich, die dat met zich meebrengt. En dan voornamelijk de keiharde vuurwerkbommen. Dus die enorme klappen die mensen vaak uit hun slaap houden. Dat is heel vervelend en daar komen ook de meeste klachten over binnen. Vorig jaar kwamen bij het meldpunt vuurwerkoverlast in totaal 82.000 klachten binnen. Het was een goed jaar voor boeren met koeien.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 Het weer, vanochtend zo goed als droog, met ook wat zon. Vanmiddag neemt de bewolking toe, vanavond gaat het regenen. Het wordt 7 graden, morgen veel regen en wind. En het wordt met 8 tot 11 graden zeer zacht. Dat was het. Meer nieuws vind je op onze site en dan is op 3.nl. 3FM. Zometeen meer 3FM Serious Request. ANWB Verkeersinformatie met nog altijd een file op de A76 vanuit Geleen naar Heerlen. Tussen Spouwbeek en Nut, 4 kilometer... Bij nut is de weg nog altijd afgesloten na een ongeluk. Verkeer richting Heerlen kan vanaf knoop.keerensheide beter omrijden... via Maastricht en Valkenburg over de A2 en de A79. Ik ben jouw zorgverzekering. En wat je situatie ook is, op fbto.nl kun je mijzelf samenstellen... en het hele jaar door aanpassen. Bijvoorbeeld omdat je ergens last van krijgt... of omdat je er weer vanaf bent. Oh.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 Misschien is het leuk, vind ik leuk, om eventjes in koor en goedemorgen te doen. Goedemorgen! goedemorgen. Oh, broodje jam lekker uh, Jikke van den Heuvel uh, Die uh, heeft dan een vriend Die drumde in de coverband Small Weller <laughs> En sindsdien is hij fan van uh, het origineel Paul Weller En Geert-Jan Sarneel Die vindt het de beste popsong ever Short, sharp en shocking Town Camp Mellis Tien over acht Het is uh, de maandagochtendshow Met de nachtkrachten Jacqueline Govaert en Laura Jansen hier in het huis uh, vanavond trouwens, ik zeg dat nog een met liefde, uh, want dat vind ik echt top. Uh, maar als je tijd hebt, uh, moet jullie even kijken. Vanavond de beste zingersongwriter Feest Special. Ja, leuk. Ja, echt heel leuk. Ik ga er helemaal voor zitten, denk ik. Uh, oh, ja, zitten. Uh, de winterstop van voetbal is ingegaan. Dat zeg ik even voor de mensen die daar fan van zijn. En die weten dan vast ook wel dat Ajax gewoon de winterkampioen is geworden. Ja, dan heb ik allemaal nog mooie uh, kerstverhalen. Zo was daar een uh, zekere Jerome Jar, Die verkleedde zich als bedelaar. En die wachtte dan in de straten van New York tot iemand hem geld gaf. En als je dan geld gaf, dan kreeg je 100 dollar van hem. Oh, wat leuk. Ja, mooi hè. Ja. En een boeketje bloemen. Oh, dat is leuk. En dit is wel echt heftig. Een achtjarig Amerikaans meisje. Die aan een ongeneeslijke vorm van leukemie leidt. Had nog één bijzondere wens voor haar laatste kerst. Ze wilde graag dat er wat carolers zouden langskomen. Uh, carolers zijn mensen die ja, nou, kerstliedjes zingen, Christmas carols. Oh, ja. En dat gebeurde, maar wel op een unieke wijze. Er kwamen zo'n 10.000 zangers langs om haar wens te vervullen. Ze kon niet uit het raam kijken omdat ze daarvoor te zwak was. Dit is in het ziekenhuis, maar ze hoorde het gezang in haar bed. En post op Facebook een foto met uh, haar duimpje omhoog. Ik hoopte deze kerst dan nog wel te halen. Dus. Hoeveel mensen waren er? 10.000. Ja, ja. Ze stonden er allemaal. Ze mochten ook nog even feesttime met Taylor Swift. Ah, uh, is leuk. Als je ja. daar blijven wordt ja, dan, dan is dat leuk. Dat is dat heel leuk, ja. Eens Even kijken, wat gebeurt er buiten? Hallo, goedemorgen. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe die zin? dan? Ja, precies. Hey. Uh, nou, dat jullie uit Friesland komen is wel duidelijk. Dat wel. Dat ja. zie ik namelijk aan het feit dat jullie de Friese vlag aan hebben. Uh, wie zijn jullie? Er is een waspergskwallen. Oké. Kortweg PWS. En dat is een school, wat is dat? Dat is een school, ja. ja. oké. Okay. En dan hebben jullie dus eigenlijk al vakantie, maar zijn jullie toch nog samengekomen? Ja. ja. Mooi. Wat hebben jullie gedaan? Um, we hebben allemaal acties gehouden: zoals een uh, kerstmarkt en uh, de peperclipactie. De peperclipactie. Ik durf het bijna niet te vragen, maar wat is de peperclipactie? Uh is dat je begint met een beetje? oh lift. ja ruilen ja yeah, yeah. oh dat ken ik wel en wat wat wat wat kwam daar uiteindelijk uit wat was het laatste uh, nou, van nou, alles alleen uh, toen gingen we een veiling doen en dan alles verkopen ja, dat en dan daar ja. dan weer geld ah uitgeven. leuk en het bedrag is 1800 euro Ach, 1800 euro dankjewel okay. en hebben jullie nog nagedacht over een liedje uh, nee nee. <laughs> nee nee nee of toch helemaal niet Nee, maar dan weet ik zelf al wat, want ik moet zeggen... voor een maandagochtend, het is nog donker buiten aan licht... is het behoorlijk druk. Mag ik, mag ik zelf dan even wat doen? Nee, nee, nee, Oh. Tsunami! Tsunami, dat wilde ik net gaan doen! Bedankt. even kijken of ze wakker zijn. wat ja, gaat hier op en neer, jongen? Sorry, als je in de auto zit of zo, of je bent thuis, dan denk je misschien nog, wat is dit op de maandagochtend? Maar hier is het even lekker wakker springen. Dank jullie wel, hè. Alsjeblieft! Hey <plaats> <hulliging> <hulliging> zo dadelijk nog hier Bo Sarus die uh, live zijn laatste single gaat doen. En... Kijk, waar staat nou... Er was een Ellie Goulding meisje, ja, toch? Ja, Mout. Waar is Mout? Ja, Mout. Baan je even weg uh, door de kinderen door de kindertjes. van PBS? Want uh, ja, daar heb ik jullie eventjes uh, nodig, uh, dames. Uh, jullie hebben er verstand van. Ja. Uh, zij wil zingen. Ja, Mout wil heel graag zangeres zijn. Oké. Okay. Wil je, is, jongens, wil je even Mout erbij laten bij de microfoon? Ja. Mag, uh, mag, mag die lieve dame er even bij? Maar Mout, je hebt ook echt je haar als uh, Ellie Goulding. Ik had het al best wel heel lang en ja, al eerder, ik wist het niet eigenlijk nee. dat zij dit ook zo had. Oh oké, okay. heel goed. Uh, ja, ik, ik ben heel benieuwd. Jij wil gewoon even een stukje zingen. Nou, dat kan natuurlijk. Ja, dat zou heel fijn zijn. Ja, nou, doe maar even iets. It's a little bit funny. Ooh, this feeling inside. I'm not one of those who can. Easily hide. No, oh. I don't have much money. Ooh, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. Oh my oh, yeah. my. Oh. Ik Engelen... had een dag wel eens langs moeten komen. Ja, Echt een mooi, mout. Zo'n Engelen stemmetje wat Ellie ja, Goulding ook, het dapper ook. Ja. Nou zong je al dat je Little Bit Money hebt. Maar heeft dit wel iets opgeleverd eigenlijk? Uh, ja, uh, 15 euro. 15 euro. Die heb ik ontvangen. Top. Dankjewel, maat. En, en ja, hou me op de hoogte als je echt... Euh, nou, dat werkt misschien zelf een, een liedje hebt geschreven of wat dan ook. Ja, dat heb ik ook. En ik zing in een band die laatst nog heeft opgetreden. Oh, wat leuk, zeg. Nou, een vrolijk kerstfeest alvast. En succes. Jullie ook. Oké. Okay. Dankjewel, maat. Doei. doei. doei. Leuk. Leuk. Ja. ja, echt ja. Uh, ondertussen kan ik zeggen dat er uh, op de veiling van alles gebeurt. Uh, we hebben over een uurtje ook weer Veiling TV. Maar uh, ik kan bijvoorbeeld zeggen dat morgen is het dinsdag... en in mijn ochtendshow is het dan gebruikelijk... dat uh, Joep van Deudenkom een column doet. En die gaat hij nu op maat maken. De Joep van Deudenkom. Uh, dit veilingstuk loopt vandaag af... om een uurtje of tien. Hij staat nu op 1350 euro. Dat is natuurlijk al heel goed, maar als je denkt, ja hallo, ik wil een column speciaal voor mij of voor iemand anders, dan heb je nog tot 10 uur. En datzelfde geldt voor Jan Smit, die heeft hier beloofd toen hij nachtkracht was, dat hij een liedje speciaal voor iemand schrijft. Gaat hij echt helemaal de studio in en nou ja, dan maakt hij zomaar een song op basis van wat jij wil. En dan gaan we dat ook draaien en zo. Ook dat loopt vandaag af om 10 uur, staat al op 7300 euro, maar je hebt dus nog even om er bovenop te gaan. En later deze ochtend om 11 uur... dan kan je nog de mogelijkheid hebben om het NOSO3-journaal te presenteren. Hier op het glazen huis, of het terrein eigenlijk. Of nee, dan mag, je, dan mag je in het huis komen trouwens ook. Ja, dus morgen is dat. staat nu op 500 euro. En ik wil toch nog even melden... gisteren had ik Duitse Cruise aan de lijn... en, en Duitse had toen aanvankelijk niks voor de veiling. Ze heeft er nog eens even over nagedacht. Ze heeft nu een trui van kashmir... En uh, daar doet ze dan ook wel een krabbeltje bij. Dus check dat allemaal snel op 3fm.nl/slash veiling. Coldplay is aangevraagd voor, ach lekker, 50 euro. 50 euro? Van de koek? Tineke Kuipers en Leonie Terveld live in Technicoller. Slash kom in actie 3FM. Serious request. Let's clean this shit up. Zeg your bomb, you your bomb, Shake your bomb, your bomb, zeg your bomb, your bomb, zeg your bomb, your bomb, your bomb, bomb, zeg your bomb, your bomb, zeg your bomb, your bomb, zeg your bomb, zeg your bomb, zeg your bomb, zeg your your your your bomb, We'll go around the world in a day Don't say no, no, shake it my way Oh, shake it bong bong, shake it bong bong, shake it bong bong You're on my tahari I wanna know your story In the Sahara sun, I wanna be the one Who's gonna come and take you, make you Shake it bong bong, shake it bomb bong, shake it bomb bong Up in the Himalaya Come on, I wanna lay up In my way. Oh. shake it, bum, bum, shake it, bum, bum, shake it, bum, bum. Your bomb. In. Evolve Media heeft hem aangevraagd voor 250 euro. Mijn collega David Rodriguez... klinkt ook wel alsof hij dan een beetje van het Zuid-Amerikaanse bloed heeft. Die gaat helemaal door het dak bij deze plaat. Helemaal happy wordt hij dan. Ah, mooi. Even voor half negen is het. En ik zit denk, oh ja, een belfie zouden we niet... wel een selfie moeten nog maken. Oh god, een ja, uh, Daar Moeten we nog even op instellen. Een selfie. ja. ja. <laughs> <laughs> het is een nieuwe selfie, ja. Um, ja. Inmiddels is Bo Saras in de studio. Yes! Hey Bo. Um, jij staat 22 april in Paradiso, dus dan is daar ook wel die plaat, denk ik dan. 100%. 100 ja, 100%. Oké, oké, oké, wat top. Oh, ik vind gek. Ja, hij <laughs> ja, is het echt een beetje ophouden van. Uh, nee, nou ja, het is zo zenuwslopend. Maar Ja, het, Omdat ik nu dan wel mazzel heb dat ik wat dingetjes in het buitenland kan doen, maar dat ja. neemt wel mee dat je dat je langer geduld moet hebben. Want dat is langer werd... weg. Ja, ja, ja precies. Oké. Okay. Ja, dus, uh... Nou, het is grappig, want ja, nou ja, ik ben al jaren fan van je, dat weet je. Maar als ik kijk naar de requestjes die binnenkomen voor jou, dan is het allemaal in de categorie ah oh, gast met internationale allure, bijvoorbeeld. Dat schrijft Hanneke Goede. Lira Troost brouwer, geweldige zanger, ben al bijna 10 jaar fan. Ellen Lobart, een geweldige plaats van iemand die meer erkenning verdient. Uh, de Eric is ook aangevraagd door uh, K.A. Veerbeek. En die doet 112 euro, want 112 is het alarmnummer. Uh, mooi bedacht. Patricia Herman vindt het een Dat Is goed hè? En uh, Delphine Bakker, Bo Saris is de beste zanger van Nederlandse bodem. En dat bewijst hij weer met deze plaat. En ook Patrick heeft hem aangevraagd. Patrick, Goedemorgen. Goedemorgen. Wat uh, ga jij doen vandaag? Hoe ziet jouw maandag eruit? Ik ga met die kinderen naar. Die moeten nog ski les, dus daar ga ik naartoe. Oh, oké. Okay. En dan is het ook wel weer tijd om, uh, om, om echt een beetje voor te bereiden voor Kerst of zo. Ja, ja, ja. ja. Uh, is er nog een reden waarom jij deze hebt aangevraagd? Ja, heerlijke platen. Dus ik moet zeggen, bovenstrijders, uh, Tim wordt goed aan de weg de laatste tijd. Uh, goede muziek. Ja. Dankjewel je jongen. Ja. En zit je een beetje serieus in te volgen ook? Ja, ja. Ah. Zo'n hey. tijd hebben ze de televisie aan, uh, samen met de kinderen kijken. Ja. Nee, ik krijg namelijk heel vaak uh, ook uh, het van, ja, het is zo verslavend. Ja. Hé, <laughs> <Ja>. hé, hey, <laughs> hey, hey, hey. we snappen hem, hè? Ja, ja. Want The Addict is natuurlijk zijn laatste single. Bo, klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Bo Serres, The Addict, live. Take you down Cause it's hard to turn back around Oh yeah And even with a love so strong Couldn't drag you off his charm So watch out for the addict He'll always try to break you down Down, down, down, down To turn back around, yeah, yeah. And even with a love so strong, couldn't drag you on this charm. So watch out for the addict, he'll always try to break you down, down, down. Cause it's hard to turn back around and even with a love so strong couldn't drag you of this charm so watch out for the addict he'll always try to break you down down down down down he'll always try to break you down stemmen heeft die gast. Dankjewel. Bo Seraph en the Addict. Uh, Bo, uh, want ja, je bent hier, uh, er is gesoundcheckt. En uh, Leon en Jacob zijn ook hier. Uh, yes. Ik weet niet uh, hoe ver je bent in het proces, maar als jij al weet dat het album uitkomt, dan, dan zijn er al heel veel nummers af, toch? Je bent, je bent nagenoeg klaar. Het album is klaar. Het album is klaar. Yes. Dus, dus, dus kunnen we straks iets uh, gewoon krijgen wat dan nog misschien, uh, wat we nog niet kennen. Ja, ja, zegt hij gelijk. Ja. Okay. Nou, dan straks meer boos -serf. Maar eerst is het half negen geweest, dus tijd voor Fleur hier ergens op het Zeiland met het laatste nieuws. Ja, goedemorgen Giel. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft een onderzoek gedaan naar blusdekens. En de uitkomst is opvallend. De meeste blusdekens werken helemaal niet. En een deel ervan vat zelfs vlam als ze in aanraking komen met vuur. Oh. Een breed deel van de markt hebben we gepakt en gekeken van zijn die geschikt voor olie- en vetbranders dus in de keuken. Nou, dat blijkt niet bij allemaal het geval te zijn. Bij sommigen staat het ook gewoon op, hoor. Niet geschikt voor vetbranden. En dan weet je het gewoon. Maar voor de overige vinden wij dat een deken moet doen waar hij voor uh, is. Namelijk het blussen van branden. Bij een ander exemplaar komt giftige rook vrij... en bij twee blusdekens blijft de plastic verpakking aan de deken zitten. De Voedsel- en Warenautoriteit is geschokt door de uitkomsten.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 de politie in Seattle gaat ervan uit dat de schietpartij te maken heeft met geweld tussen rivaliserende bendes. Het meisje zelf zou niet de doelwit zijn geweest. Nou, het verklaart wel een hoop. Want Paul heeft eigenlijk, Paul Brink natuurlijk. Sinds hij in Amsterdam is gaan wonen, deze nieuwe bril. Maar dat. Vanwege veiligheidsredenen dus. De veiligheid. Ja, goedemorgen. Goedemorgen jong. Zo, dus als het er iets stuk gaat, dan bel ik Rabbering, dan kan hij het weer even in elkaar lassen. Ja, zo is het. Je gaat het over Ja. Zo, hoe is het ermee? Ja. Nou ja. Ah. Laatste loodjes. Hè? Ja, luid, maar dat, dat wil ik nog maar niet denken, want uiteindelijk is het nog wel eventjes. En ja, dat is waar. Dat is waar. We hebben Je nog wel wat werk mee, te verzetten. En dan uh, hoop ik dat we vooral nog mensen overtuigen die dan denken van, oh, maar het kan nog wel. En dat is dus ook zo. Ik zal nog maar eventjes de platen aanvragen. Ja. Het heeft nog steeds zin, want we draaien ze volgende week ook nog in de top-series dus. nou, nou, nee. Dan is het goed. Maar de grootmoeder vroeg het zich even af en die wordt dat op het laatst wordt zal het een beetje nerveus. Als je ja. dan televisie kijkt, oh god, oh god, oh <laughs> uh, god. Gaat, gaat het goed ook met de Signerische crash? met de Ja, gaat de, uh, het gaat hartstikke goed, was? ja. ja oké, okay, mooi. Ja, gisteren zei iemand: wilt u mijn boekje signeren? Want ik luister al acht jaar lang. En dat terwijl de gemiddelde luistertijd toen acht minuten is, heb jij wel eens verteld, hè? <laughs> maar, ja, maar, <laughs> maar goed, uh, uh, doorgaande meer Ik zeg nog he? even: mijn opa heeft een uh, spreukenbundel en. Uh, daar staan allemaal ja. vieze spreuken in, je moet er wel van houden, ja ik hou ervan. Uh, ja, deel is het tweede deel, alweer, tweede eh? deel Ja, vieze spreuken ja. in deel 2, en daar ja. kan een krabbeltje in komen, vandaar een Jerry's request. Uh, en ja. dan, je snapt de opbrengst, nou, ik denk dat we morgen gaan horen dan op, hoeveel het Morgen ga geleen. ik het bekendmaken ja. natuurlijk, ja. Leuk. Uh, ja, en overmorgen gesproken, ja we horen het wel in het weer, maar ik hoor allemaal onrustige oh. verhalen. Wat gebeurt er ik, allemaal? Ik stond overmorgen, maar het is overmorgen <laughs> ja. gesproken, ja. Ik wil net zeggen, overmorgen zijn we er vanaf, maar ja. vandaag, de dag is droog begonnen. En dat is voor velen een, een vast verschijnsel op de maandagochtend. Droog beginnen, maar ook buiten is het in eerste instantie droog en zonnig. Dat klinkt alsof er niks aan de hand is, maar dan komt het in de loop van de dag, neemt de bewolking toe. En dan gaat het vanuit het westen regenen en waaien. Middagtemperatuur is overigens nog steeds zo'n 9 of 10 graden, dus dat is nog wel prima. Maar overmorgen... Ja, daar moet ik dan nog even stevig over onderhandelen. Want dat weersvoorstel is nog niet door de Eerste Kamer heen om het zomaar te zeggen. Nee, dat wordt wat hè? Voor morgen stem ik tegen. Ja. En dan weet je genoeg, hè? Ja, dat is echt niet goed. Maar e e echt ook uh, windvlagen en toestanden begrijp ik. Nou, je ja, had het net over die bril van Rabberink, die zou ik maar vast monteren. Ja. ja. Duidelijk. Uh, opa, ja. wat is de spreuk voor vandaag? Ik wou net zeggen dat haar dat zit al zo, hè? Ja, dat... ja. Hoe meer geld, hoe minder er wordt gespetterd. En kan er gewoon weer ouderwets worden geknitterd. Helemaal in dit thema. Ja. Uh, bedankt, opa. Daarom. En tot morgen dan, hè? Tot morgen, Jan. En Besteld boekje dus via opabelen.nl. Gewoon zo makkelijk is het, opabelen.nl. Vanochtend vroeg was John Bakker hier en die zei, nou, het wordt geen langzame maandag. Sterker nog, ik zal de nul vasthouden. Uh, het komt erop neer dat elke kilometer die ernaast die zit uh, een euro oplevert. En John, wat is het geworden? Uh, ja, jij wilde graag dat ze tegen elkaar aan uh, zouden rijden. Oh, nou, ja. dat hebben ze dan ook gedaan. En daardoor zitten we toch nog op 9 kilometer. 9 kilometer. Ja, verdeeld, uh, uh... Ja, ja. ja, nee, ja, 9 euro. Dus maar waar staat dat? Uh, op de A2 vanuit Utrecht naar Eindhoven bij knooppunt Vught... 4 kilometer na een ongeluk. Daar zijn drie rijstroken dicht. En op de A76 vanuit Geleen naar Heerlen bij Nut 5 kilometer. Uh, daar is de linkerrijstrook nog afgesloten. Verkeer richting Heerlen kan vanaf knooppunt Kerensheide ook omrijden. Via Maastricht en Valkenburg over de A2 en de A79. 3, 3, Christmas everybody, Miranda Bakers, Mari Cardol, Arno Goldewijk, Gea Posma, Marieke Schoor en uh, Erik ten Bol onder andere, want dat is echt vaak aangevraagd. En uh, Disclosure, leuk met Sam Smith, waar we in 2014 nog heel veel van gaan horen, dat weet je gewoon zeker. Het is het liedje van een vriendin van Marijn Dronkert, Sophie Moorman, Manon Neggers, Isabelle Veld. Disclosure, omdat zij een onderzoek doen naar zelfdisclosure van jongeren. Zo uh, so, heeft iedereen wel een reden om een Plaat aan te vragen. Het kan 0909 1336 of uh, ga naar 3fm.nl. plaat Je kan ook gewoon gelijk doneren. Je kan ook gewoon denken, nou ik hoef niet eens muziek te horen. Uh, het Gironummer, als je het weten wil, is 661. Even naar de brievenbus, hallo! Ja. Hoi. Hallo! Hoi. Wie zijn jullie? Ja, de, wij zijn met de jeugd uh, ja, bestond, uit, uh, nee. uit Metzlewier en Nieuwier, dus ja. Dokkum en hebben wij uh, Vis gebakken en, uh, nou, Lekker. Vrocht. Wat ja. voor visje? Nou ja, van Kibling. alles. kippen, Macreel. Stap. Stuin. Nou, hou Stop. maar op, hou maar op, hou maar op hoor. Echt, uh, nee, is goed. Lekker, hè? En uh, een sok gevuld. Ja, 27,30 euro. 27,30 euro? Dat is nog eens een keer uh, een goed gevulde sok inderdaad, ja. Fantastisch. Uh, dank jullie wel. Ja. ja. En, eens even kijken. Ja, daar is iemand die wil ook eventjes wat vertellen. Pak nee. maar uh, twee jongens. Hallo jongens, wie zijn jullie? Ik ben Kevin you en you nee, ik ben Quinten. Hallo. En ik heb cupcakes gekocht en ik ben uh, bij Twinkcent en uh, mensen gevraagd of ze geld willen doneren voor Winster uh, Quest. Ja. Ze hebben dit gedaan van al hun zakgeld en spaargeld. Wow. En hoeveel heeft dat bij elkaar opgeleverd? Jullie hebben dus het zakgeld geïnvesteerd om de cupcakes ah. te maken? zo? 82 euro en. Hoe laat jij? 73 euro. Oh, te gek zeg. Jongens, ontzettend bedankt. Ontzettend bedankt. Wacht even, dat gebeurt niet zo vaak. Uh, dat is uh, de speciale lijn. Uh, dan is er een mystery guest aan de telefoon. Hallo? Uit Milaan. Er <laughs> heeft niemand zo'n herkenbare stem <laughs> als Joep van het Hek. <laughs> Joep, goedemorgen. Uit ja, uit Milaan, ja? En daarom ben ik niet bij jou, anders was ik al even langsgekomen, maar ik moest naar Milaan. Wat, dus, uh, wat, uh, wat er was gisteravond, was daar Derby de Inter Milaan, AC Milaan. En ik ben gisteravond voor de vijftiende keer bij mijn lezen, ben ik daar naartoe gegaan. Ja, ik, ik kan me daar wel iets van herinneren. Dan ga je altijd met een, met een goede vriend toch? En, uh, nou ja. Ja? ja, we waren nu met een, met een grote groep vrienden, zijn okay. we erheen gegaan. Ja. En we hebben in uh, vijf minuten voor tijd zien scoren. Een stadion ontploftig. Giel. Want, uh, voor wie ben jij dan? Uh, uh, ja, voor... uh, ik ben normaal nou, in de tijd van Rijkaard en Van Basten, was ik nog wel eens voor uh, AC Milan, maar langzamerhand ging het richting Inter Milan, kwam ook door die vriend, maar na het spel van AC Milan tegen Ajax vorige week waren wij allemaal hardcore Inter fans. Okay, je nu. kan mij alles uh, wijsmaken. Uh, ja, nee, ik, maar daarom de help ik geven. Ja, nee, heel erg bedankt. Uh, Ajax is kampioen. In... het je? Ja, het gaat, uh, gaat echt wel oké. Okay. Ik ben blij dat je Belt want ik kan niet ontkennen dat ik nog wel af en toe eventjes dacht, zou Joep nog iets doen? Want dat is toch een soort uh, traditie ja. geworden? Ja, en volgend jaar ben ik er ook weer gewoon bij. Ik heb met uh, AC en Inter afgesproken. <lacht> Dat is die wedstrijd een beetje goed verplaatst. <lacht> ja. Want dit, kan, uh, dit was een slechte kennis, heel. Ik bied ook maar namens Berlusconi <lacht> ja. en de hele, uh, de hele top <lacht> van Inter mijn excuses aan. Aan alle THG-mensen in Afrika. AVK. <lacht> ja, oh, okay. Dat het een beetje verkeerd. keer gepland. Uh, <lacht> ja. nee, nee, het gaat echt goed. Ik heb hier twee topnachtkrachten. Laura en Jacqueline Govaart, de zangeres, die alle twee bij een uh, brievenbus staan. We hebben inmiddels twee, wat zeg ik? We hebben inmiddels drie brievenbussen, zo druk is het in Leeuwarden. En hoe is de stand Wils? Uh, de stand was gisteren uh, vier, nou, iets meer dan 4 miljoen. Dus dat ah, was e gaat dus e heel goed. Ja, het gaat ontzettend goed. Ja. Echt, uh, echt uh, boven verwachting. Maar ja, goed... Uh, en Treintje Oosterhuis gaat het verdubbelen, <laughs> heb ik gehoord. Dus dat <laughs> niet helemaal waar dat gerucht gaat. <laughs> Oh, je moet me niet aan de lachen maken, Joep, dan moet ik hoesten en ik heb mijn rib gekneuzen. Dat doet pijn. Maar, Waarom heb je je rib gekneuzen? Ja, omdat ik gewoon heel erg aan het hoesten was. En uh, dat schijnt te kunnen. Ja. Nou ja, goed. Okay. Lekker belangrijk. Okay. Maar uh, ja, <laughs> ja, ik moet ook zo wachten. Ik zou bijna zeggen, als je nog niet van de Twitter bent, ga alleen maar Twitter op om Joep uh, te volgen. Ik heb me ook weer echt uh, uh, kostelijk vermaakt om alle... Nou, trouwens ook in je column. Uh, uh, over Onna over Hoes. Je hebt ook nog geen contact opgenomen, uh, Wel. Ja, het plein. Nee, nee, Onderhoest, die hebben die, die, die, die, we nog niet... Uh, nee, maar ja, ja maar dat, dat is een... Tuff, dat, dat is, die Onderhoes moet het allemaal zelf weten. Maar de zaak is te vrolijk door die Albert Verlund. Ja, ja duidelijk is het zo vrolijk. Ja, is... Hij wil, hij, hij leeft al jaren, van dat is allemaal in de openbaarheid. Is. Dus ja, ik doe zijn werk. Ja. Ik, ik, ik help hem een beetje, dat we alles erover te weten komen. <laughs> een beetje uh, over, ja. Ik was het vroeger nooit met Albert eens, maar nu denk ik... Ja, je hebt gelijk. we moeten het allemaal weten. <laughs> Ja, fantastisch. Uh, Joep, uh, ja. Ja, ja, jij belt. En uh, dan, dan kan ik toch wel de schaamteloze vraag stellen. of je iets voor de veiling hebt. Ja, ik heb wel iets, uh, iets, uh, iets bijzonders. Ik ga een uh, Konijnhoek. <lacht> ja. ja? Want het is 51 jaar geleden dat Flappy overleden is. 51 <lacht> ja, jaar ja, geleden. Ja, was uh, Ik ga een konijnenhoek uh, uh, kopen. Ik ga een kunstenaar vragen om daar. Helemaal de tekst van Flappy op te schilderen. Graag. Ja, ja. En ik ga hem zelf signeren. Leuk. En dan wordt is, dat dus is een totaal... een, een konijnenhok met de volledige tekst van Flappy erop. Dus wordt het absoluut uniek. Ja. En uh, nou, als mensen er nog een konijntje bij willen, krijgen ze dat ook nog. Maar nee, nee, nee, nee. Nee dat, nee, dan nee. Dan over... nee, dat vind ik niet kunnen. Ik vind, uh, nee, maar dat is top. Het nou, knuffelt, we zetten het een knuffel Een knuffeltje, in. precies. Ja. Een origineel Flappy konijnenhok. Dat is wel weer echt een unieke vondst. Ik leg het nog maar even uit, maar ik kan me bijna niet voorstellen. Die kersthit van Joep. Nou ja, je hebt hem hier in het glazen huis gezongen met Gerard. Maar ik had het hok toch goed dicht gedaan. Zoals ik dat... Elke avond deed ik, was ja. de vorige avond zelfs nog teruggegaan. Ik weet ook niet, ik weet ook waarom, niet ik waarom ik dat waarom deed. Ik, dat deed. Ja. ik had heel lang voor het ook gestaan alsof ik wist wat ik nu weet, ik heb dat nooit in Milaan gezongen. Nee. nooit. <laughs> Hij is al vaak aangevraagd, heer. Ik heb hem van de week al gedraaid. Hij staat geloof ik op meer dan uh, 1000 euro. Echt. Ja, het blijft een uh, kerstknijter. Uh, heel goed. Maar, maar ik ga dus zorgen ja. dat er een, een, een, een prachtig konijn ook laat ik echt helemaal door een door mij uitgekozen kunstenaar laat ik schilderen en het komt er prachtig uit te zien. En dan ja. ga ik het signeren, en dan met een prachtige foto en dat gaan we overhandigen enzovoort. Leuk. wordt persoonlijk bij het thuis. Dat we hier mag het bij me de voorstelling komen halen en, oh, ja. Uh, en sport. Oh, ja, Nou, helemaal top. We pleuren hem erop. 3fm.nl slash veiling. En dan nu uh, weer gewoon terug naar Nederland om de kerstdagen daar te vieren. Of uh, denk je nou, het is mooi weer. In... Ik, ik stap over anderhalf uur, nou, twee uurtjes stap ik in het vliegtuig. Okay. Goeie vlucht, Joep. Fijn dat je eventjes belde en ontzettend bedankt en jij, voor je... Uh, even volhouden. Niet hard lachen, niet uithoesten. Nee. En nee. Uh, een diepe buiging vanuit Milaan. Ah, voor jullie alle drie. Dankjewel. Chaka. Oké, man. Oké, 9 voor 9 is het. Uh, en uh, Bo is hier, Bo Sarris. En uh, ik heb er geen idee hoe, wat de titel van het chanson is. Het is uh, nou ja, nog niet vertoond. Het komt op de plaat. Heb je al een titel eigenlijk van de plaat? Uh, nee. Nee. nee? Nee, maar die, of het over twee, drie weken dan hebben we dat honderd. Nee, nee, nee oké. Okay. En wat ga je nu spelen dan? A Little Bit More. A Little Bit More. Yes. Bo Saris, live. One, two, three, two. Oh. Ja, dat zou ik bijna willen, more, more, more, maar dat uh, kan echt niet, want uh, ja, we moeten natuurlijk ook gewoon requestjes draaien in toestanden. Te gek, wel, Onwijs bedankt. Heel graag gedaan, man. Zet en jij pleurt ook nog iets op de veiling? Dat zeg je zo? Jij pleurt nog iets op de veiling, begrijp ik? Ja. ja. Wat dan? Twee kaarten voor, uh, voor het concert. Voor de zo. Ja. En uh, meet and greet. Ze mogen je aanraken? Ja. <laughs> je, weet je, je weet wat je gezegd hebt, hè? je hebt fans. Ja, <laughs> And meet and greet for, uh, yeah, release, en Meet dus Quit is voor de albumrelease, zo'n beetje. Nou, ik weet niet of de album release is, maar dan is in ieder geval het album uit. Het zal wel dezelfde periode yeah. zijn. Thanks, Booser. Heel krijg je. Heel cool. Uh, straks het laatste uurtje voor de nachtkrachten. Uh, ja, Laura gaat ook nog muziek maken. Laura Jansen, heb ik gevraagd. Ja. Ze heeft de hele nacht niet geslapen natuurlijk. Veiling TV komt er nog aan. En ja, voor de rest weet ik het natuurlijk ook niet. Uh, dat ligt eraan wat jij aanvraagt, via 3fm.nl of als je eventjes langskomt. En laat ik het nog één keer doen. Ik heb inmiddels ook wel gewoon getwitterd tegen Facebook. Maar Boer zoekt vrouw in één minuut. Yvonne heeft allerlei outfits door elkaar aan, omdat het een montage is.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 Bovendien is het, naast alle veranderingen, ook belangrijk om bijvoorbeeld eens goed te bekijken wanneer uw verplicht eigen risico nou wel of juist niet geldt. Ga naar veranderingenindezorg.nl De verleidelijkste kerstcadeaus vind je bij Easy Paris XL, Met tot wel 64% korting op heel veel topgeuren. Zoals Chopard Wish. 75 milliliter, nu voor slechts 25 euro. Fijne feestdagen. Eerste kerstdag valt op woensdag hakdag. Dus eten we lekker Hollands met de groente van hak. En dat is deze kerst niet mis. Kiprolade met een torentje van rode kool met cranberries en appelnotenmix. Nou, als dat wordt opgeschept, zeg je echt geen ho ho ho. Dus ga voor de kerstrecepten naar woensdaghakdag.nl Gratis verzending en binnen 24 uur in huis. Bestel nu op isipariexcel.nl. Zorgkeuze stress?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 Kom op 14 of 28 december naar onze zorgadviesdagen. Kijk op unuw.nl slash zorgadviesdagen. Schade? Welke schade? Denk niet langer aan schade dan nodig is. Kijk op absautoherstel.nl Vertrouwt in vrouwelijk en snel. ABS Autoherstel. Wij zijn PostNL en we hebben iets voor je. Als je je kerstkaarten verstuurt met kaartwereld.nl voor aanstaande maandag 7 uur s'avonds, dan zijn ze nog net op tijd. Het is 3 over 9. Lid van Pussy Riot weer vrij. Goedemorgen, ik ben Fleur Wallenburg.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 het derde bandlid van Pussy Riot had alleen een voorwaardelijke straf gekregen. De meeste blusdekens die in Nederland worden verkocht werken niet goed. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit... naar blusdekens voor in de keuken. Er zat zelfs een deken bij die, na, die een brand na 17 minuten nog steeds niet geblust had. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft al een advies voor mensen die toch zo'n deken hebben. Als er dus op staat uh, niet geschikt voor vetbranden, dan weten ze dat. En verder zouden ze terug moeten gaan en moeten gaan vragen aan de verkoper: uh, uh, is mijn deken geschikt voor een keukenbrand? Dan zijn er voor keukenbranden ook nog wel alternatief hoor. Het beste kun je gewoon de deksel erop leggen en zorgen dat de brand zo uitgaat. Uh, maar de dekens die in brand gaan, die moet je er niet voor gebruiken ambulances rijden af en aan bij de twee locaties van het Meander Medisch Centrum in Amersfoort. Het ziekenhuis verhuist vandaag. Zoveel mogelijk patiënten zijn naar huis gestuurd, maar dat ging natuurlijk niet met iedereen. 128 patiënten zijn mee verhuisd. En die verhuizing begon al om vijf uur vanmorgen. Dit directielid reed mee met een van de eerste ambulances. Ik ben met de eerste patiënt meegegaan. Op zich een hele zieke, zieke patiënt. Heel indrukwekkend om met die meneer in de ambulance samen hier naartoe te gaan. Hij was dus echt onze allereerste klinische patiënt. Dus een hele, hele bijzondere ervaring. Hij was heel blij dat hij, dat hij mee kon en uh, erg benieuwd naar het nieuwe huis. En, uh, hij is ook blij aangekomen, dus dat was heel goed. Rond het middaguur moet de verhuizing klaar zijn. De oude gebouwen van het ziekenhuis in Amersfoort worden binnenkort gesloopt.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 Daar zijn drie rijstroken dicht. En op de A76 vanuit Geleen naar Heerle. Tussen Geleen en Nut 7 kilometer. Daar is de linkerrijstrook nog altijd afgesloten. Verkeer richting Heerlen kan vanaf knooppunt Kerensheide ook omrijden. Via Maastricht en Valkenburg over de A2 en de A79.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 Let op, Belcompany heeft nu super scherpe winterdeals, ook voor jou. Of je nu eindeloos wilt bellen of een kleiner mobieltje zoekt, iedereen vindt bij Belcompany een passende deal. Zoals de Samsung Galaxy S4 Mini, nu met een Vodafone abonnement van 34 voor maar 28 euro per maand. En dat voor de hele looptijd. Kom naar Belcompany, dan vinden we de winterdeal die bij jou past. Belcompany maakt het makkelijk.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 Bij Jan Linders deze week Konijnenbouten Naturel of kant en klaar op Limburgse Wijze voor 6,99. Jan Linders, al 50 jaar het voordeel van het Zuiden. 1200 vacatures op HBO en WO-niveau. Ga naar Zuidlimburg.nl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 SERIOUS REQUEST 3. Nee. FM En het zeiland is nog steeds geen Zijland. Leeuwarden laat je horen! Jamiro Kauai, Jason K en de mannen Can't Heat. Aangevraagd door Loes Nuis. De dagen voor kerst en nieuwjaar zijn elk jaar weer even wat moeilijk. Dan komen de herinneringen aan mijn broertje weer naar boven. Hij is helaas veel te jong overleden. En deze hebben we in de kerkdienst gedraaid voor hem. Oh, dat je hem dan durft aan te vragen. Ik, uh, ik zou de platen van mijn zus nog even niet uh, willen horen. Maar ik snap het. Een lach en een traan uh, hebben we daar toen in de kerk ook gehad. Oké, okay, mooie herinneringen, dat is ook zo. 10 euro, dankjewel. En Sylvia Grabert. Doet er nog 25 euro bovenop. Ja, ik moest net een beetje lachen, want uh, Laura Jansen en Jacqueline Gauvaart, de nachtkrachten, die zijn zich al op aan het maken. Of ja, nou, niet dat ze aan het opmaken zijn, maar ja, zich klaar aan het maken uh, voor Veiling TV. Uh, dus dan hebben ze weer een bijzonder outfit aan. En, nou ja, dat uh, ga je straks uh, beleven. Eerst even kijken wat hier buiten allemaal gebeurt. Uh, hallo? Hello. Hallo, wie ben jij? Lucy. Hallo Lucy. En wat uh, ga je allemaal door de brieven weer stoppen nu? Ja. Een kaart, wat lief. Dankjewel. En geld. En geld. En hoe kom je aan dat geld dan, Lucy? Um, ik heb kaarten verkocht. Oh, oké. Okay. Zelfgemaakte kerstkaarten. E nee, geen kerstkaarten. Oh, gewoon, gewoon kaarten. Oké, okay, heel ja. goed. En uh, nou ja, als we toch even even aankaarten, hoeveel heeft dat opgeleverd? Um, iets 25 euro. 25 euro. Te gek. Dankjewel. Ja, als okay. je plicht. Oké. Doeg. <laughs> Doeg. Ja, echt. Veel kinderen. Ik kreeg net een briefje door de bus. Dat vond ik ook mooi, hoor. Hallo, ik ben Matthijs de Boer. Ik ben morgen vier jaar. En ik heb al vier jaar chronisch diarree. Maar er is niks aan de hand. Want ik woon in Nederland. Dan krijg ik medicijnen. En ja, natuurlijk heb ik schoon drinkwater. Dat gun ik de kindjes in landen ook. Groetjes, Matthijs. En mijn grote zus, Anouk. En ik denk dat Anouk dan het briefje geschreven heeft. Als je vier jaar bent, dan kan dat toch helemaal niet mee. Even kijken. De volgende bij de brievenbus. Hallo... Hallo, wie ben jij? Ik ben Maarten. Hallo, Maarten. En wat kom je doen? Wat kom je doen? Um, ja. Ja. Ik heb mijn haar afgeknipt. Ik heb mijn haar afgeknipt. Je hebt je haar afgeknipt? Maar ik zie nog wel haar op je hoofd. Maar dan kijk ik naar achteren. En dan, ja, dat zou inderdaad een hele slechte kapper zijn geweest. Nee! Kijk daar. Nou, dat is toch ook wat? Er hangt, het is gewoon een hele lange vlecht. Maar oké, okay. en uh, waarom heb je dat gedaan? Voor Serious Request en Stichting Haarwens. Haar oh ja, dat dacht ik al, want ik dacht, dat moet je, moet je niet zo maar weggooien zo. daar kun je echt iets uh, mee doen. Stichting Haarwens, nou ja, voor de mensen die het niet kennen, die uh, zorgt ervoor dat, uh, nou ja, kinderen en, en ook volwassenen die uh, nou ja, kaal worden, dan toch nog een hele mooie nou, echte pruik krijgen. Gemaakt van echt haar. En, en waarom vond je het belangrijk om dat uh, te doen dan? Want ja, het is toch via vlecht. Ja, laat anders mama het zelf maar zeggen. Want nu uh, versta ik het zeker niet. Of je zus, of... Ze uh... heb je opgehaald? Zeg het maar. Zij heeft 255 euro en 12 cent. Maar hoe komt ze er zo bij om de vlecht uh, af te knippen? Want dat is nog wat. Nou, ze was er wel een beetje klaar mee. Oh. Hele lange haar. <laughs> en het is natuurlijk een heel goed ja. doel. Ja, ze het twee dat goed dat. Ja, ja een mooie koppeling. Dankjewel voor je, je vlecht. Bedankt. Veel succes. Ja, namens het Rode Kruis en Stichting Haarwensen. Dus ontzettend bedankt. Het is al kwart over negen. Ja, dan gaan we echt heel snel straks naar Veiling TV. Maar eerst draai ik nog eventjes in Sirius Quest. Die binnenkwam. Eh, die vaak binnenkwam zelfs. Oh, Paul Heuts bijvoorbeeld. Dankjewel. 50 euro. Koek. Hij is getrouwd met Katja dit jaar. En is echt on top of the world. Imagine Dragons, en on top of the world. Het is de uh, tijd voor. En ik vind het wel eventjes lekker, dat is het voordeel van de twee nachtkrachten. Normaal gesproken heb je toch uh, een presentator en een assistente bij wat wij Veiling TV noemen. Maar ja, als je twee dames hebt, dan kunnen die het rustig af. Dus ik ga ervan genieten. Ik ga gewoon eventjes kijken naar wat er in het hoekje hier gebeurt. Uh, het hoekje waar echt uh, nou ja, allerlei producten staan. Even check one, check two. Laura, Jacqueline, ready? Ready! Ja? Yeah? Oké, okay. dan is het nu tijd voor een onvervalste editie van Veiling TV. Goedemiddag, zengels opgelet als je nog ook. op de ware wacht... Dan is dit item echt iets voor jou. Relatieplanet biedt een VIP-pakket aan voor een Valentino-bal. Cupido zal er die avond ook zijn en je zal niet veilig zijn voor zijn pijlen. Dus behalve het feit dat je misschien wel de liefde van je leven ontmoet... slaap je in een prachtig hotel en krijg je de volgende ochtend een heerlijk ontbijtje. Dus ben je single en ready to mingle. Ga dan snel naar 3fm.nl slash nee. De hartjes schieten door de lucht. Ja, hoe cool zou het zijn als je echte items uit de film kon kopen? Bijvoorbeeld iets uit een film met Jim Carrey in de hoofdrol. Nou, je voelt het al aankomen. Dit is je kans. Je kan bieden op de unieke post-it notes uit de film Bruce Almighty. Je kan dus alle aantekeningen krijgen die zijn gemaakt voor de scène waarin Bruce Nolan voor God mag invallen. Oh, snap... Unieker kan het niet worden met ja. Ik snapte het al niet. Laura Jans heeft een soort Dit pak is aan met allemaal post-itjes. Iets maar... voor jou. Ik ga dan snel naar de filing site op... Ja, de aantekeningen. Nu snap ik de postertjes. Oké, okay, we hebben er nog eentje. En ik heb nog het allermooiste onderdeel. Er schijnen mensen verliefd te zijn op één van de DJ's. Ben je dat stiekem? Uh, wil je zeker weten of je op iemand valt? Dat hangt af van zijn lichaamsgeur. Ik heb ze alle drie geroken en... Nou ja, dat kan. Uh, jij krijgt de kans om de lichaamsgeur van Gielkoen of Paul in huis te halen. Dan kan je meteen checken of je echt verliefd bent. Ik heb hier gedragen sokken van alle drie de DJ's. Als mensen zijn, er mensen zijn die daar geld voor over hebben, oh, daarom dan hadden we sokken. Ja, ja, alle drie Italiaanse handgemaakte sokken, die sokken inclusief handtekening, kunnen binnenkort van jou zijn. En dus met lucht. Veel succes daarmee, als je dat graag wil. Allemaal op 3fm.nl slash veiling. Ik zei daarnet al dat uh, het liedje voor Jan Smit, dat dat zo dadelijk om 10 uur afloopt. En toen had ik even een kleine tussenstand. Daar is inmiddels uh, weer bovenop geboden. Staat op meer dan 12.000 euro. Dat is echt top. Um, ja. Heel goed. Uh, ik, ik dacht was ineens Laura kwijt. Maar ik wilde haar vragen om inderdaad naar de piano te gaan. Daar zit ze dan al klaar. Want uh, ook deze is vaak aangevraagd. Onder andere door Gitta bijvoorbeeld. Gitta, goedemorgen. Goedemorgen. Um, wat uh, betekent dit nummer voor jou? Nou ja, best wel veel, want uh, ongeveer een half jaar geleden ben ik getrouwd en toen, uh, toen is dit onze openingstans geweest. Echt? Nou, dat is toch leuk, zeg? Ja. Dat is ja. Heel leuk. Uh, en, en jullie zijn nog steeds samen. Jij, ja, ja, ja, ja. ja. <laughs> zo snel gaat het. Ik weet niet wat er in een half jaar allemaal gebeurt. Nou, uh, top. Uh, maar ik vind het zo grappig, want uh, jij zegt, mocht een van de DJ's mijn nieuwe achternaam in één keer goed weten te spellen, doe ik er 50 euro bij. Ja. Oké, okay, dus wat is je achternaam? Gerards Herzig. Nog, nog één keer, want ik wil het even goed horen. Gerards Herzig. Oké, okay, nou dat is eigenlijk heel simpel. Dat is G-E-R-A-R-D-S-H-E-R-Z-I-G. -E -R -R -E Ongeveer twee fouten, geloof oh. ik. Nou, kunnen we er dan toch 30 euro bij doen, dat er gewoon per fout 10 euro afgaat of zo? Ja, dat is goed. Oké okay dan. En hier is hij, ik weet niet of je het een probleem vindt, Gitta, ik denk het niet, maar uh, hij is live dan hier nu door Laura Jansen vertokt. Dat uh, vind ik niet zo erg, nee. Want over welk nummer hebben wij het? Wicked World. En die hoor je nu, live. Laura Jansen. Oké, ik wel.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 Ooh, woo it's a wicked world La, la, la, ladies, if you feel me, holla, fellas Show us all the dollar Little Riding Hood is such a flirt She got Miss Muffet all up in her skirt And Hansel and Gretel never made it home They got some cooking to do with their own Ooh, ooh, is a wicked, wicked world Yeah, I, I, ooh, ooh, ooh, is a wicked world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 I so should, but there's always another chapter, and the apples shark sure taste good. Woo-woo, it's a wicked, wicked world. Yeah, uh uh live hier met Wicked World en dat we gewoon na een nachtje doorhalen, dat is echt, echt top. Um, ja, en ik zeg nachtje door, het is, het is bijna tijd om afscheid te nemen, dames. Ja, het ging zo snel. Ja, dat gaat heel snel. Ik laat jullie straks nog eventjes Paul wakker maken, want die oh. moet uh, straks weer aan de bak, die heeft uh, een kort nachtje gehad. Ja. Oh, ja. Dus even nadenken oh, zo. over hoe we dat kunnen doen, op een toch lieve manier, of juist ja. met keiharde terror, want dat is ja. ook wat hij leuk vindt ja, natuurlijk. dat heeft hij bij jou natuurlijk ook vannacht. Uh. Nou, ik vond jullie wel een lief Kerst. Ja, we hebben jou niet wakker gemaakt, maar we hebben wel terror. Ja, Nee, precies, ja precies. Uh, de Dream Team was hier... Uh... Daar was hij wel van uh, ja, Daar houdt hij van wolken, een beetje ja. hardcore. Ja. Oké, okay, dan... Uh, ik ben oh, happy hardcore. hoe jullie dat gaan doen dan. Oh, dat is gewoon gabberend. Gewoon gabberend? Ja. Oké, okay, maar het moet ook geluid maken, anders word je niet wakker. Heb je nog zo'n ghetto-blaster? Oh, ja. ja, even kijken. <laughs> Eerst een serious question voor Stella van der Velde, Juliet Mols, Lisette van Averzaad, Erik op Heij. Allemaal wilden zij muse. And is in Blundepia. A the Push try to keep us all down and down And hold up, we will never see the truth around Another promise, another scene, another A package like to keep us trapped in greed Muze. Het is echt klokslag half tien en dat had ik met hem afgesproken met Paul dat uh, hij dan wakker gemaakt zou worden. We hebben eventjes uh, nagedacht, het is een uh, combinatie geworden van, van lief, toch ook wel wakker maken. Uh, dus het is met, uh, met, met hardcore. Ja. Uh, maar... Wat jullie natuurlijk van ons gewend zijn. Ja, dat zijn. is gewoon jullie uh, dagelijks <lacht> Nou ja, zonder gekheid. Uh, jij gaat uh, gewoon straks weer intens uh, met Armin. Uh, ja, maar kanalen. ik ga geen happy hardcore Nee, dat is geen hardcore. Maar is in ieder geval <lacht> wel ook buiten je... Uh... Nee, maar is wel buiten wat mensen van je kennen. Dat, dat vindt is echt leuk. Is... Ook iets elektronisch. Ja. En uh, jullie hebben een klein pianootje. Dat is trouwens ook een veilingobject. Dit is een veilingobject ja, van dan? Jacques en mij. Dat is een pianootje van uh, Laura. We zochten zo'n kinderpiano. Ja. Die hebben we betekend en behandtekeningd. Dat Leuk is een apart woord. Ik vind goed het een. Ik, ik reken Maar goed. je snapt wat ik bedoel. Ja. En uh, ja, die gaat de veiling op. Leuk. Dat is echt een heel mooi uh, dingetje voor je kinderen of voor jezelf. Dames, ik ga jullie vast ontzettend bedanken. Namens uh, Paul en Koen ook. Voor, ja, ja, ja, ja. voor uh, de kracht die jullie gegeven van. hebben. Ja, echt, echt, echt heel erg top. Dat om het in de microfoon te praten. Mensen hebben ons onwijs veel energie gegeven. Ja, maar nu kapot. Oké. Okay. Ja. ja. ja. Oké. Okay. Ja. Nou, maak wel even wakker. Uh, met, ja, met, met piano en toestanden. Nou, ik... Als je hem zo houdt, dan doet hij het. Okay. Dan. Als je hem schijn houdt, doet de piano het meer. Dat is goed om te weten. Oké. Okay. Zij uh, gaan nu dus het dan. donkere hol in. Het is inmiddels echt een hol geworden. Overal licht kleding. Boven, en het zijn echt drie man in een, in, in een stapelbed. Of uh, nou, twee stapelbedden eigenlijk. Waarvan Eén, eentje twee, niet gebruikt daar gaan ze. I wanna see the rainbow high in the sky. I wanna see you and me on a bird flying away, flying away. In the hope to see your smile <laughs> Ik wel wat every night and day. Oh. Uh, uh, uh, Kom maar, Shak, even nog een keer. Sky, I wanna see you and me on a bird flying away. En ik hoop dat je je daarna iedere nacht Oh, die smile van Paul. Nou, noem je dat een smile? Paul. Heb oh, oh. je lekker geslapen? Een beetje kort, denk ik. Nee, joh. Mm. Je haar zit echt goed. Dank je. Alsjeblieft. Oh, Zal even. ik het nog een keer voor je zingen? Eindje natuurlijk. natuurlijk ja. Zal ik het nog een keer voor je zingen? Ja, graag. Komt-ie. Okay. I want to see a rainbow high in the sky. I wanna see you. Een beetje happy hardcore. Ja, hij is wakker. Ja. Volgens mij is hij wakker. Ja, dat denk ik ook. Nou, laat hem ook uh, hardcore vibes. <laughs> Zoals, ja, dat zijn wij wel. <laughs> dat zijn jullie Oh, is gelijk requestje. Ja, nee, heel goed. Uh, dames, nogmaals uh, dank. En, en wat er vannacht allemaal gebeurd is. Ja, ik heb uh, niet zo'n idee. Want ik ben hier pas vanaf zes uur uh, vanochtend gekomen. Uh, dat weet gelukkig. Even kijken, ik kijk achter mij. Is het... Uh, ik nee, is wel Lieke. Lieke, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Ja, Ik kan me voorstellen dat ze kapot zijn, inderdaad. 3FM Serious Request. Update. Het was uh, namelijk vooral een hele muzikale nacht. Maar ja, wat wil je dan met twee zangeressen zoals Laura Jansen en Jacqueline Govaert? Je kon vannacht auditie bij ze doen om een duet te mogen zingen in het Glazen Huis. En dat Laura en Jacqueline kunnen zingen, dat wisten we al. Maar kunnen die kandidaten ook een beetje zingen? Je hey, hoorde de eerste Pieter en Laura, daarna Eline en Jacqueline hebben het echt heel goed gedaan. Niet alleen in Leeuwarden, maar ook op andere plekken in de wereld staat een glazen huis. Bijvoorbeeld in België, Zweden, Kenia en dit jaar voor de tweede keer ook in Zuid-Korea. En terwijl het hier nacht was, was het daar middag. Right now it's 1.18. Wow, wow. wow. wow. wow. wow. wow. Oh. Yeah. Oh. Amazing, at 5.30. Yeah. Wow. Ja, yeah, oh well, Wow. Yeah. Wow. <laughs> uh, I, I must say, you speak perfectly <laughs> English, uh, Miss Na Wen-young. Ja? Yeah? Yes. yes. I was just wondering, um, so for six, nine, six nights and seven days, you don't get any sleep as well? No. That would be impossible, I think. <laughs> ja, zoals je hoort zijn ze in Korea echt zwaar onder de indruk. Laura is vooral onder de indruk van een jongetje van negen. Martijn is namelijk ook nog wakker midden in de nacht. Hallo. Ach, hoi. Hoi. Wie ben je? Martijn! Hallo Martijn. Maar wat, wat. Vertel anders maar in het Fries. Wat kom je hier doen vannacht? Uh, ik wil kijken hoe jullie het doen. En je Fries is best goed te verstaan hoor. Je dat? Ja. ja, dat is eigenlijk. Ja, zeker. Nou, en hoe vind je het dan? Leuk! Ja? Speciaal ervoor opgestaan vannacht of was je nog wakker? Uh, ik was niet wakker. Maar nu wel, hè? Ja. ja. En het is geen woensdag, maar toch werd er gehakt vannacht. De hardcore DJ's van het Dream Team komen het Sailand even wakker schudden. Meneer eens even luisteren, Leeuwwad. Ben je hem nog wakker? Kijk, zo kan ik het weer zien. Leeuwwad de gagster, nou. Mag ik die handjes in de lucht zien, Leeuwadden? Voor het goede doel. Voor de strijd tegen diarree. Somewhere. Wat? Zelfs twintig kinderen mee. hoor. Die toevallig al voor de deur stonden met een uh, mooie check in hun hand. Ja, daar word ik dus wakker van. 3FM. Serious request. Update. En ze hadden ook een, een item bij zich trouwens voor de veiling. Dat is dé enige echte Thunderdome vlag. Die staat later vandaag op 3fm.nl/slash veiling. Ja, dom. Dat was hem weer. En over twee uur krijg je een nieuwe update van me. Check ook 3fm.nl voor andere veiling-items of om je actie aan te melden. Dankjewel. Even na half tien en er gebeurt toch het een en ander weg, blijkbaar, John Bakker. Ja, toch een paar aanrijdingen. En loopt het vast op de A2 vanuit Utrecht naar Eindhoven. Bij sint michels nog 5 kilometer. De rijstroken zijn wel weer vrij. Na een ongeluk op de A27 vanuit Utrecht naar Almere, bij Emnes 2 kilometer. Daar is de weg nog steeds helemaal afgesloten. En vanochtend vroeg was er een ongeluk op de A76 vanuit Geleen naar Heerlen. Het staat bij Schinnen nog drie kilometer, maar ook daar zijn de rijstroken weer vrij. Dankjewel. Aangevraagd door Jacob en Mirjam voor Roos, die 40 jaar in dienst is van Inexis. En Martine de Vries, ah, het is haar bruiloftsliedje. The Everlasting Love, hij is al vaker aangevraagd door Rosalie Heijman, Natalie Hogeboom en misschien jij ook wel. Nou, bedankt dan namens het Rode Kruis. You too. Ik vroeg hem ook aan, omdat hij er vrolijk van wordt. Ja, dat is een lovelijks leven. En daarvoor dus You Too en The Everlasting Love. Even kijken wat er buiten allemaal gebeurt. Buiten daar uh, staat een meisje, hallo. Hoi, uh, in de microfoon moet je praten. Hoi, Hoi. wie ben je? Rianne. Rianne, ja, doe maar even omhoog, dat je echt gewoon dat bolletje bij je mond hebt. Dat is makkelijk. En wat heb je gedaan Rianne? Doorgebracht. Nou, dat doe je ook niet voor je lol. Nee. <laughs> zo. Plassen op een dixie, een heel eind van de kerk af. Maar een kerk door... Koud, hè? Of niet. Ja. Ja, begrijp ik. En, en, en hoe heeft het dat geld opgeleverd dan? 570 euro. 570 euro. Mensen konden daarvoor sponsoren of zo. Ah, wat leuk zeg, dankjewel. Oh, ik wil er nog... zou je nog een plaat willen horen? Of? Ja. Drift Shop. Drift Shop. Macklemore. Ja, maar ondertussen uh, gaat hij de mystery telefoonlijn. Dus uh, dan weet ik niet wie ik heb hangen. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen Giel. Oeh... Dat klinkt als een bekende stem. Muziek van de dag. Muziek van de dag. <laughs> kijk. Weet je genoeg? <coughs> dan weet ik genoeg. Dames en heren, het is Mathijs van Nielke. Oh, wat leuk ja. Mathijs. Muziek ja. van de dag, ja. Ja, dat is wat jij altijd aan mij vraagt, dus dat, dat heb ik al aan het ja, ja, leuk met dat je belt. Ja, jij stuurde mij al een smsje, vond ik ook echt tof dat je het uh, echt uh, aan het volgen bent, hè? Nou Giel, ik kom echt. Ik bel ook even om heel diep mijn hoed weer af te nemen voor jullie. Het is het eraf, werkelijk. Mooi. Nou, Complimenten, is, jongen. Dat is echt uh, goed om te horen, dankjewel. Uh, maar jij zegt, je belt ook, dus dat betekent iets voor de veiling denk ik dan gelijk. Uh, ja, ik hebben. heb iets voor de veiling. <coughs> uh, op, het, op dit moment wordt ons decor afgebroken, van de wereld draait door. Oh ja, omdat het dat, uh, omdat januari uh, Nederland, 1, uh, ja, Nederland 1 is. Ja, maar goed, we blijven in dezelfde studio. Maar die, die achterwand, achter mij, die, die, die landkaart... Ja. die rode wand met die lampjes... dat wordt vervangen voor, door, door een uh, televisiescherm... met precies hetzelfde effect. Ik, ik zal je de details besparen, maar het komt erop neer... Dat, dat, dat, dat, dat, dat triplex ding met die rode ballen en die landkaart... dat ligt nu uh, uh, zieltogend op de grond van onze studio. Ja. En daar kan op geboden worden. Ik het lachen.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 Een, ja, ja. een regionale studio, ik dus, weet het niet. Ik vind het een echt heel gaaf unieke veiling item. <laughs> dus een, een, een decorstuk van uh, De Wereld Draait Door, wat iedereen ja. kent gewoon. Dat oh, denk ik wel, ja. Dat is, vind ik, echt heel gaaf. Oké, okay, nou, top. Uh, we zetten hem erop. 3fm.nl slash veiling. En dan kan je dus bieden op een stukje Wereld Draait Door decor. Zeker, Giel. En, en mogen die mensen dan ook, uh, die de hoogste bieden, mogen die dan ook één keertje gewoon een uitzending bijwonen? Ja, laten dat we, we dat er zeker aan meteen aan vastknopen. Die komen zeker een keer bij, uh, bij de uitzending kijken. En... Dan zien ze hoe het, uh, hoe het geworden is. Leuk. Ja, je hebt natuurlijk heel, nou ja, eventjes vakantie. Je begint ook 6 januari weer gewoon natuurlijk. Ja, ik heb nu echt even vrij. Ik heb een paar, een paar dagen me druk gehouden, uh, bezig gehouden met de Tocht 2000. Ja, natuurlijk, ja. Uh, en dat, zit allemaal, dat is allemaal achter de rug. Okay. En nu zit ik. Uh, ja, nu is er niks. Nu is het ja, lekker vrij. Inderdaad. Lekker. Mag, ik, mag ik een intieme vraag stellen? Het is niet dat ik de Albert Verlinde wil uithakken, maar ik ben gewoon ontzettend nieuwsgierig. Dat weet jij ook. Uh, als jij dan nu de kerstdagen gaat vieren, hè, ja. is dan jouw schoondochter. Wij weten allemaal dat dat Cris van Hout is. Is die daarbij? Ja. Vier jij gewoon Kerst met Caries of niet? <lacht> wij vieren morgen Kerst met Caries, ja. Wauw, wauw. Wow. Nou ja. Morgen eten we met z'n allen. Dat ja. We, ja, nou, laten we het niet over eten hebben, maar... Uh, <lacht> sorry Giel, sorry. Nee. Ontzettend leuk. Uh, dank voor je support, Matthijs. En ik zie je uh, ergens in januari weer. Hou vol, Giel, en de hoed gaat af. Dankjewel, Matthijs. Hoi, hoi. Okay. hoi. Lachen, hè? Ja, dat komt allemaal hier binnen. Listen, Ja, ik ben aan het luisteren, ja. FM. El together, Renske Terpstra, omdat we het samen moeten doen. Ja, dat is natuurlijk een mooi motto. Ron Handels, Renske van de Kloets, Rita Bremer, Marlies Novica en Lalita Potma, die vroegen me allemaal aan. 25, 10, 10, oh, god, waarom ga ik in 50, 70, 65. Nou, uh, meer dan 100 euro heeft deze nu al opgeleverd. En daarvoor was even lekker Marvin Gaye en Tammy Terrell Ain't No Mountain High Enough. Peter Lammers, afgelopen jaar hebben mijn vriendin Joelle en ik een aantal mooie doelen gehaald. Zo we hebben we samen de vierdaagse gelopen, heeft zij haar scriptie afgerond en heb ik naar Langzoek een nieuwe baan gevonden. Vonden. Daarom deze plaat. Op naar 2014. Kijken wat dat gaat brengen. Lotte Melenhorst vroeg hem aan en ook B. Ekkebus uh, voor Brenda en haar vriend. Want uh, die vinden het een geweldige duo. Nou, dat is het ook wel ja. Het is even voor tien, hè. Dat betekent dat uh, straks uh, Paul Rabbering het overneemt. Ik heb nog niet echt bij zien schieten, maar hij is toch echt uh, wakker gemaakt. Um, ik, misschien moet ik uh, gewoon hier het Zijland ook even een beetje wakker maken. Dat hij dat wel gewoon komt in een soort gespreid beetje. Zijn we een beetje wakker dan, Zijlas? Uh, hmm, ik snap dat het maandagochtend is. Wacht even. Applaus voor jezelf, hoor. Dat vind ik echt respect. Ikzelf heb weer echt last van een beetje zwarte vlekken. Voor. In mijn hoofd, hoe zeg je dat? Nou ja, dat. Um, ik ga het een beetje aan kant maken. Ik zeg nog eventjes dat de laatste minuten zijn ingegaan... om te bieden op een aantal veilingstukken... zoals de Joep van kolom en uh, het liedje van Jan Smit. Nog zes minuten te gaan. En Je kan alle producten checken op 3fm.nl veiling.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 Voor Menses Budget. Nu al vanaf 66,50 per maand. Kijk op mensis.nl slash budget. Mensis. Meer mens, minder premie. Alleen vandaag nog 50 euro kassakorting op uw zomervakantie naar Griekenland. Daarke! Veel interim managers kiezen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering van Movier.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 Heb jij ook een vraag voor de zorgservice van IndiePender? Twitter hem dan met hashtag ZorgService. Verrassend malseraks van Nieuw-Zeelands lam in een heerlijk rijke kruidenmarinade. Lam's French. Per 100 gram 2,99. Pak extra lekker uit met ons uitgebreide luxe-delicieux assortiment. Voor de lekkerste maand van het jaar.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 bij Zilveren Kruis heeft u al een basisverzekering vanaf 62,29 euro. Kijk hoe het voor u zit op zilverenkruis.nl Het is 10 uur, meer geweld op en naast het spoor. Goedemorgen, ik ben Fleur Wallenburg. Om drie. Het aantal incidenten op het spoor en de stations is flink gestegen. Dat schrijft de NS in een brandbrief aan